Uw vlucht naar Mauritius op airbelgium.com. Air Belgium, Fly Belgium Class. De zon is aan het opkomen, zie Dat is mooi nieuws. Goedemorgen, Schema. Goedemorgen. Wat vind je van onze gast? Super. Ja. Goedemorgen Gert Verhoest. Ja, jij zegt de zon is aan het opkomen, je kijkt door het venster, maar we, we kunnen hier toch niet naar buiten zien? Ja, maar ziet toch de, de zon tegen ons door. Ah, maar je ligt gewoon tegen mensen. De mensen weten dat hier zijn een venster en er hangt een poster achter van buitenzicht. Dat, is... dat is niet echt. Dat is voor De mensen waar. die de tv zien, dus uh, hij zegt de zon komt, er, op, het is een gokje. Morgen morgen, jouw dag begint. Goedemorgen morgen, met Radio 2 ga je de dag in. Met de laag op je gezicht. Het is, is echt wel een beeld. De toren is toch krom hier op beeld. Ja, dat is, het is heel warm geweest de laatste dagen. Ja, maar ik snap er alles van. Dan een toren ook wel eens krom als het wel te warm is. Maar goed. Even goedemorgen zeggen tegen Gert. Dat kan of hem alle dingen vragen. Die ik heb er goesting in, Peter. Zeg, ik merk het, ja. Oh, ik stond volledig onder, de, onder hoogspanning. Houd u vast. Ik weet niet wat je allemaal gedronken hebt, maar het zit wel goed. Hij zit Koffie. klaar. Hij zit klaar, lieve ja. mensen. En hij antwoordt op werkelijk alles. Je mag hem alles vragen. Zo is die de show ook wel. Zeker. Je mag me alles vragen. Deel dat nu in de app van Radio 2, maar vooral een zeer goeiemorgen. dan 7 over 6. Ja, daarnet, uh, heeft Gert Vroos beweerd dat je de zon hier niet ziet opkomen. Ah, ja, maar ja, er zijn veel reacties opgekomen. De mensen zijn niet achterlijke Peter. Iedereen <laughs> heeft er al door. Er is trouwens nog een leuk bericht van Fabien Louagie. Gert, kan jij Peter niet vervangen? Zijn programma trekt op niks. <laughs> voilà, bam! Hey, dit is Peter van de Vijren. We zijn goed bezig vanmorgen. Ja, ja, ja maar ik ken Fabien natuurlijk. Ik heb gezien, dus stuur eens zijn berichtje. Ja, ja hè, er, is, voilà. er is een reden waarom Gert Vroos zo scherp staat. Dat ga je zo meteen allemaal horen. Radio 2 Goeiemorgen, morgen Peter van der Veijden en Gert Verhulst Installation van Elfabet. Uh. Haio. Hallo. Hallo, goedemorgen. Kijk, ja, ik zou anders zeggen: van, uh, kunnen we zien dat er auto's rijden, maar er is niks? Uh, er is helemaal niks. Oh, drie minuten aanschuiven aan de Kennedy tunnel. Dat heb ik voorlopig. Dat is het. Dat ja. is het. Ja. Intussen hebben we wel beelden speciaal voor Gert Veroolst even uh, ingezoomd. Heb uh, je het gezien? Daar reed een auto voorbij. Waar? <lacht> Ik heb nog nooit de noten op een foto zien voorbij rijden. Voor de mensen die nu pas wakker worden, dus Gert Vroost ontkent dat hij live naar buiten kan kijken in onze radiostudio. Je moet het zien, VRT1, of klik even door op de app van Radio 2. Peter, dat is een poster. Dat is... Maar jongens, ah. toch, hebben ze dat echt wijs gemaakt? Je, je, je, je van de vrijdag gelooft alles. Wanneer de poster achter het venster in denkt dat het nog boud is. Bij uw tv-programma's zijn dat posters, maar dit is toch een, het is een echt beeld? Allee, bon, vanaf nu zullen we doen of dat een echt beeld is. Natuurlijk ja, wel. Zeg, maar fijn dat je er bent, Gert. Ja, leuk. Hey, hey, hey. <laughs> Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. Vrijdag 23 juni. Lekker weekend, veel zon vandaag, misschien een beetje regen. Kim van Onsen is nog altijd vermist. Die is onderweg naar het huwelijk van Thibaut Courtois. Ah, Maar is die uitgenodigd? Ja, dat oh heeft te maken met haar, met haar man. Ja, juist, Die zit in de voetbalmakelarij. Dat is het eigenlijk. Ja, ja, ja, ja, dus ja. nieuw bezoek, elke dag een nieuwe gast. Gert Verhoost, die moet je ja. nooit voorstellen. eigenlijk. Als je dan toch iets bij je naam moet zetten, Gert, was dat zanger, acteur, presentator, zakenman, knotsgekke avonturier. Wat zou je er zelf bij Oh, Dan kies ik toch voor knotsgekke avonturier. Ik <laughs> dacht het wel. Ja, dat had je toch verwacht. Echt. Vandaag is het ook een internationale Breng je dag mee naar het werk. Heel ingewikkeld. Nu, vorig jaar, uh, even heel ernstig, vorig ja. jaar is één van je honden overleden. Ja, klopt. Dus ja. met de andere hond. Uh, goed, goed. Ja, die is oud natuurlijk. Hè. Dus, uh, die slaapt nu bij ons op de kamer. Ik doe geen oog meer dicht. Ik was hier, vroeg, ik was hier eigenlijk heel vroeg. Hè. Heel vroeg, ja. Ah, ja, kijk, dat is om uh, dus Leo te ontvluchten. <lacht> die snurkt heel hard. En die, die flappert zo met zijn oren. <lacht> en daar word ik wakker van. Dus oh, ik doe garm. geen oog meer dicht. Oké. Okay. Dus ik heb heel korte nachten en ja, bon, Leo, omdat Leo anders volgens Ellen eenzaam is. Ah, oh, en er is nooit ja. over nagedacht om uh, Ellen en Leo ergens anders te gaan leggen of ja, zo? Ja, dan ben ik nu stiljes aan dat plan, ben ik er stiljes aan aan het inlepelen, want het gaat niet met mijn leven, is een helpe. Ik merk het, ik merk het. Is het is verschrikking. Maar toch, hij ziet er goed uit, je moet even checken in de app, uh, want de Ria Verlinden uit Weinigam zegt dat letterlijk. Hij ziet er goed uit uh, met je zomerkoepen. Heb jij de ah, zomerkoepen? Ja, ik wist juist ik de coiffeur geweest. Dat is toch altijd zo scherp? Ja, nee, maar nu, en als ik het nu zie op tv, je ziet er los door. Dus ik, ik denk, zou ik nu moeten beginnen transplanteren? Gij? Nog niet. Je ziet er door, het... Peter, je ziet er door. Nee, het is Ja, een beetje. Maar ik ben zo jaloers op uw haar. Als ik dat zie, ga je prachtig ik, haar. Ik heb veel haar, hè, ja. Ik heb veel haar. Wil jij wat man. hebben? Ja, maar ik heb helemaal ja. nee, ja. niet. Ik dacht vroeger altijd je Ik heb gezicht gezegd dat jij een pruik draagt. <laughs> vroeger dat had ik echt zo'n fout kapsel. Ja, het, ja, kapsel. ja, dat is waar. Ja. En ik dacht, maar dat is een pruik. Nee, een pruik. nee, het is echt, echt haar. En ik begon dat ook te verspreiden onder mensen. Ik zeg, Peter van der Het is een pruik, ja, dank u. nee, nee, monnee, nee. En toen, eh, uw dochter waarschijnlijk, Ja. u weer ineens een ander kop gegeven is... en nu kunt zien dat het geen pruik is. Mijn dochter zorgt inderdaad voor een beetje treffelijk uitzien. Ja. We hebben nog een telefoontje ook van Martin Goosens uit Antwerpen. Martin, goedemorgen. Goedemorgen, allemaal. Goedemorgen, Martin. Het is mijn complimenten, Martin. Ja, Vertel eens. Cheers. Ik heb ja. me geweldig geamuseerd met Vergeet Barbara. Ah, oh, maar dat hoor ik graag. Oh, fantastisch. En vooral met ja? de momentjes dat jullie zelf niet voorzienen dat er gebeurde, dat je dat de al kreeg. Ja, Ook geweldig. ja, er gebeurt, dus gebeurt Natuurlijk in ja. die Vergeet Barbara, ja. ja. er gebeurt wel het een en het ander dat soms onverwacht is. En Jelle Kleinmans, ik ja. heb het al gezegd, hij zit een naakt zijn. Ja. Ja. ja. En ja. hij wordt... Ja. En wat gebeurde er toen? Hij het alles los, hè? En dat people Er zijn van die dagen dat hem een beetje overmoedig wordt, Jelle. Wacht, alles los zoals ja, in. Ja. Ja. ja, alles los. ja, Peter, het is prachtig gezicht hier. Ja. Alles los. Ja, alles los. Ja. Ja. En, en James' en broek dat open soms? James' en broek staat open soms? Ja, nee. ah, mijn broek staat hier nog open. Ah ja, ja dat ja, Dat Ook dat, dat, dat kan gebeuren. Dat ja. Kan ja. ja, ik vond het gewoon... Ik heb mij nou geweldig geamuseerd. Ik zijn al nog veel music gekomen in Studio Wonder. Maar ik ik heb me nou, nou geamuseerd. Ah, wel, maar dat door, we En wij hebben ons ook waanzinnig geamuseerd. Elke avond opnieuw, trouwens. Uh, dus uh, morgen, vanavond, staan ik weer Vanavond opnieuw. Kijk, van het weekend nog een paar keer. Martien, dankjewel om even te bellen. Nog, ik heb nog een voorstel. Ja? Eerst. Oh, oh. Ja, we zouden beginnen van Rob De Nijs kunnen maken, een musical. Ah, ja, ik heb gehoord dat er in Nederland een komt, dus daar zijn ze mee bezig met een musical rond het repertoire van Rob De Nijs. Okay, dus uh, okay. hij komt er allemaal ja, niet ik, van ik wil, ons. Ik wil nog even loskomen, zeg naar Rob De Nijs. Ja, oh, ja, maar dat zal dan ja, niet, voor, niet voor Direct zijn. Maar we toch? bekijken het, Martin. Dank je wel, fijn hoor,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 Nooit weer, weer zoveel tijd door Het ooit gegooid is het beter hier of beter wat je gaat kan die vrouw niet. Pommelin Thijs, Rob Overonder. Gert Froelst hier aanwezig. Uh, wordt dit de zomer denk je? Oh, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat ik grote fan ben van Pommelin en iedereen die knokken of nog niet gezien heeft. Die moet kijken alleen al voor Pommeling. VRT Max ja. Dus, Ongelooflijk. Maar ze acteren man, is... allemaal goed. Maar hoe, hoe? Zeer goed. Elke, elke vrijdag lossen ze een aflevering. Ik heb al stress voor vanavond. Ja, dat is goed ja. gedaan. Hè. <laughs> zeg, maar uh, dit is ook een nog een mogelijke zomerhit. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Wat denk je? Ah. Als je een gok moet doen? Ja, maar ik ben een goede vriend van Bart Keil. Hè, dus ik mm. kan niet anders dan zeggen dat dat, dat hem de zomer, dan is hem een, hele, een hele zomer kwaad. Nee, nee, dat is niet waar. Maar nee, nee, maar topnummer, hè? Sowieso. Hoe, hè? Belangrijke vraag waar je even moet over nadenken, toch een uh, minuut of twee. Gebruik je nog een washandje? Straks nieuws daarover. Als je meer wil weten over beleggen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 nog een mooie compliment. Anoushka de Pape zegt Gert Verhoost uh, komt uit Gent, ziet er mooi bruin uit. Ja. Ik vind het meevallen vandaag. Ja, maar ik heb een ik periode... Weet, ik, jongen, echt, ah. waar, ik ah. zat ooit eens bij, uh, bij de tafel van vier, de laatste ja. keer. Ik dacht van, oh, Donald Trump. Ik was zo fier Ik had een beetje kleur gepakt in, in Saint-Tropez. En ik was zo blij dat ik, dat ik een school kleur kreeg. Ik zag mezelf op beeld. Ik was precies op baan. Je was echt precies... Je was Een soort wortel in een kostuum. Dat, dat, dat is oh, maar, je krijgt dat er ook niet af, hè. Nee. Maar, nee, maar kijk, Anoushka... Ja, Hij ziet er goed uit. Maar hoe dat, hoe dat komt, ik ga dat allemaal uitleggen over twintig minuten. We moeten het eerst over iets anders hebben natuurlijk. Want het is, uh, ja, dat nieuws van de duikboot. Heel de wereld heeft zijn hart vastgehouden, maar het heeft niet mogen zijn. Want het schema van het nieuws... Ja, vertel eens, wie is het intussen daar? Ja, de duikboot zou geïmplodeerd zijn, vlak nadat hij verdwenen is zelfs. En de passagiers zijn intussen dus ook overleden. En gisteren had een onderwaterrobot al enkele brokstukken gevonden in de buurt van de Titanic, want daar was die duikboot naar onderweg. Nou ja. En uh, ja, nu blijkt dus dat die eigenlijk al eerder geïmplodeerd is. Onwaarschijnlijk, hè? Ongelooflijk. Zijn die lichamen al gevonden? Dan? Nee, daar blijven ze ook verder naar zoeken, al zal het toch wel geen gemakkelijke zoektocht zijn. Nu, volgens verschillende wetenschappelijke bronnen bestaat de kans wel dat de lichamen toch nog heel zijn gebleven. Mm -hmm. Dat komt omdat je lichaam voor een groot deel uit water bestaat en dat kan je gewoon niet samendrukken, want een implosie is een ontploffing naar binnen. Mm -hmm. uh, lucht wel, dus het gedeelte waar hun longen zitten, daar, dat zal dan wel een stuk platter zijn. Oh, yeah. uh, omdat daar natuurlijk de lucht zit, maar hun benen bijvoorbeeld, ja, die zullen zo goed als intact zijn gebleven. Maar de vraag is natuurlijk ja, ga je de lichamen nog terugvinden op de bodem van de oceaan? Want ja, dat is zo'n vier kilometer diep. Het heeft al zo lang geduurd voor ze de duikboot zelf hebben gevonden. Dus ja... De kans is toch wel klein. Dat... De kans lijkt me heel klein. Ja, dat ja. soort dingen. Zou je dat nu zelf ooit overwegen om, om dat te gaan doen? Zot, ja. ja. En zeker nu niet meer natuurlijk. Nu niet meer, sowieso niet meer. Maar 3000 meter, dat is waanzinnig diep. hè? Mm. Ik bedoel, ja, dat is eigenlijk ja, onverantwoord. Maar... Heel bijzonder allemaal. Maar kom. De vraag is simpel. Gebruik jij nog een washandje? Kijk even naar Gert Verhoost. Gebruik jij nog washandjes? Ik heb dat... No ja, als kind moest ik dat gebruiken, maar voor de rest nooit. En ik heb opzoekwerk gedaan over washandjes. Je gaat nog verschieten straks. Of is het nu een moment? Het is nu, ja. Ah, ja kijk, het is dus een Nederlandse uitvinding. Het wordt eigenlijk alleen in onze kontrij gebruikt, in de rest van de wereld kennen ze dat niet. Maar. Ja, het is een Hollandse uitvinding. En waarom denkt er? Wat is het voordeel van een washandje? Ah. We gaan het zo meteen horen van een ah, ja. Ja, ah, ja, ja. Er is nieuws over in Friesland, ja. in Nederland. Het is een Hollandse en het is... je gaat snappen waarom het een Hollandse uitvinding is. Waarom gaan ze gratis uitdelen aan de inwoners? Ja, ze willen dat de bevolking daar minder vaak doucht. Voilà, het is om water te besparen. Het is van de giergee. Maar wetten nog als kind dat je onze washandje rookt, dat al een week in gebruikt. Ah. Ik kan je verzekeren, Amai. Je moet altijd de vers gebruiken natuurlijk. Mooi jongens, ja, maar dat was niet. Hè. Nee, dat lag zo weer eens op de, op de lavaboot te drogen. Ja, en, oh, dan, uh, en dat was dan zo hard. En je kon, ja. gewoon, dat, dat zat al in vorm zo. Tok. Oh. Amai, ik, ik was mij al gewoon zo met, mijn, met mijn blote handen zo. Ja. Van, oh, lekker. lekker. Nee? Jij ja, nee. ja, gebruikt nog een washandje nog. Nee, nou? nee, nee. Ik gebruik het wel van mijn zoon. Dat is het gekke dan. Dat je ja. dat voor je, voor je kind wel doet. Ja, ja, maar dan zitten ze te wassen zo in dat poepkenefkens, proper wat, ja. en dan het gezicht, dat goh. Nee, nee, nee, nee, nee, we doen het op een keert, Meestal gebruiken we dan gewoon twee. Ze ja, zijn proper mensen. ah ja, okay, Zo'n stapel. Dat, maar de was dat je... We wijken af, we wijken ja, af. We gaan het v buitenlandse kennen het niet, het is echt iets van bij ja, ons. In Friesland ja. willen ze dus water besparen. Deze zomer denken ze zelfs aan 378 miljoen liter water. En dat Laathe. is ongeveer hetzelfde als er in 150 Olympische zwembaden zou zitten. Ja. Maar ja, natuurlijk, ja, volgens een expert aan de universiteit, Ugent zijn washandjes niet meer in de mode. Want veel mensen, zoals Gert, zouden ze vies vinden. Ja. ja, maar waarom zijn ze zo vies eigenlijk? Ja, er zitten ook gewoon best veel bacteriën op je huid. Natuurlijk, ja, ja, die kruipen erin. Wat is dat een brief? Voilà. Een paar tientallen tot zelfs honderden soorten. Zoals staphylococken bijvoorbeeld, die dan puistjes en infecties kunnen geven. Um, dus dat kruipt dan inderdaad allemaal op dat washandje. Ja, en het washandje zelf kruipt op den duur ook natuurlijk. <lacht> die en ik kon dat vroeger niet uitspreken. Ik zei vroeger als kind altijd een avantje. avantje. Ja, interessant, een avantje. Jij ja. ja, was eigenlijk een Samsung van jezelf. Ja. Maar we zijn echt niet... we, zijn nog geen... we zijn nog geen half uur ver. Er zijn al mensen die, die Samsung willen nadenken. Dat is voor zo meteen. We hebben, we hebben iets ontdekt intussen ook. Ja. En een hele tijd geleden was... Uh, ja. um, ik Dat het venster niet echt is of... Nee, maar... Ik zat op het Eurovisie Songfestival. En Siska uh, Scooters uh, deed de deed show hier. En Bart Peters was hier. Ja. En Bart Peters die heeft. Jij die hebt net hetzelfde voor als Bart Peters. Die is hij ook avantje? Nee, nee, nee. Die, die kon ook zijn auto niet parkeren. Je hebt je auto geparkeerd. Ja, dan, Daar gaan we beelden ja, van zien. Ja, maar hey, dat kan niet. Er staan hier twee soorten strepen. Scheven en rechten. En ik ben voor, voor de scheven gegaan en iedereen anders. Nee, nee, nee. We gaan, we gaan, we gaan mensen beelden laten pakken en over, over een paar minuten gaan we zien dat jouw auto echt verkeerd staat, letterlijk. Oh, goed. Maar het is niet erg, hè? Zij zo. Hij zegt "Het Verhulst, jij mag dat, man. Goedemorgen, morgen. Peter van der Veijden en Gert Verhulst. Radio 2, de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 Dank Goedemorgen, ook Wiesje Marien, Een heel goedemorgen. Toegewenstheid geel aan iedereen daar. Dat is graag gedaan, zie. Ja, Goedemorgen, uh, Gert Froos bij ons hier intussen. Goedemorgen. Je was er net een gruwelijk verhaal aan het vertellen. Mag je zo meteen nog even herhalen? We gaan eerst naar het nieuws straks al een nieuws uit je buurt. Eerst nog Shema zei Exact half zeven. Goedemorgen. Het is de dag van de mantelzorg. Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een ziek familielid. En dit jaar vragen ze aandacht voor mensen met psychologische problemen. Want hun mantelzorgers hebben het erg zwaar en krijgen weinig ondersteuning. En het Russische leger heeft vorig jaar in Oekraïne zeker 136 kinderen gedood. In totaal stierven er nog een pak meer kinderen in de oorlog. Maar ook het Oekraïnse leger zelf zou tientallen kinderen hebben gedood. En dit is het nieuws uit Jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. De kleiputten in Terhagen bij Boom en Rumst worden officieel natuurgebied, dat heeft de provincieraad beslist. Er komt dus geen golfterrein wat in de plannen stond. In de plaats daarvan komt een natuurgebied waar je mag wandelen, fietsen en vissen. De kleiputten werden tot de jaren 80 gebruikt als stortplaats voor huisvuil. En een kleiner deel ervan was een stort voor asbest. De provincie en de Vlaamse Waterweg willen het gebied saneren. Maar dat stoot al enkele jaren op op protest van actiegroepen. Zij willen dat alleen het asbeststort gesaneerd wordt en dat de rest van de natuur behouden blijft. Toch is die volledige sanering nodig om de natuur te herstellen, zegt gedeputeerde Luc Lemmes. We stellen spijtig genoeg vast dat die actiegroepen blijvend in beroep komen tegen het saneringsvoorstel. En dat betreur ik ten zeerste, maar ik hoop door nu het vastleggen van het groengebied dat we misschien tot een verhaal kunnen komen met hen opnieuw. Die sanering is fundamenteel en die kan je alleen maar doen door daar een prachtig nieuw natuurherstel te doen. Het gebied zal gesaneerd worden met grond van de Oosterweelverbinding. Er zullen strenge PFOS-controles komen op de grond. Op het Kiel in Antwerpen is een grote gekoelde hal in gebruik genomen door Foodsavers. Dat is een project van de stad waar voedseloverschotten van bedrijven en supermarkten verzameld worden. Om ze daarna dan uit te delen aan mensen die daar nood aan hebben. Tijdens de eerste helft van het jaar is zo al 281 ton voedsel gered. En de nieuwe, grotere hal is nodig, zegt Steven Michiels van Foodsavers. Het grootste stuk dat wij eigenlijk doen zijn voedseloverschotten ophalen. Dat is bij de veiling dat wij langs gaan. Supermarkten krijgen ook een stuk van de voedselbank. En we slaan dat op, dat voedsel. We kijken daarna op verpakking, op houdbaarheidsdatum en dergelijke. En dan verdelen wij dat onder hulporganisaties binnen de stad. Het zijn de hulporganisaties die het uiteindelijk dan aan de mensen geven. In de Nieuwe Hal werken een 25-tal mensen uit doelgroepen die moeilijk terecht kunnen op de gewone arbeidsmarkt. En de gemeente Nijlen gaat verbieden dat kampeerwagens nog geparkeerd staan op openbare parkeerplaatsen. De maatregel komt er nadat er klachten waren van bewoners die geen parkeerplaats meer vonden. Bij gebrek aan een eigen parkeerplaats stonden sommige kampeerwagens maandenlang op dezelfde plaats. En sommige waren ook in bedenkelijke staat. Eigenaars die hun kampeerwagen toch nog voor langere tijd op de openbare weg achterlaten, riskeren nu een boete. We starten met nevel of een plaatselijke mistbank. Al snel wordt het overal vrij zonnig. In de loop van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Er is nog een plaatselijke bui mogelijk. De maxima schommelen rond 20 graden. Morgen begint zonnig. In de loop van de dag verschijnen er stapelwolken. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app van VRT Nieuws. Los van het feit dat uh, Gert Vroels een auto verkeerd geparkeerd zat aan de gebouwen van Radio 2. Een beetje scheef. Uh, beetje scheef binnen ja. de oude lijnen. Er staan nog oude lijnen en nieuwe lijnen. En ik zin voor de, ja, voor de oude lijnen. Hij is er waar. Kan gebeuren. Ja. Over <lacht> e een oude lijn. Ik sta scheef. Jammer. Over een oude lijn gesproken. Hij het <lacht> verkeer. Goedemorgen. Vertel eens. Uh, het is een uh, probleem in Limburg. Op de E313 Goeie. van Lummen naar Luik. Daar uh, vertraag je al 25 minuten bij Hasselt West. Komt door een ongeval op de rechterijstrook. En op de Antwerpse ring. In Gent gaat het 10 minuten langzamer van Berghem tot aan de Kennedy tunnel. Goedemorgen, morgen. Ik krijg een heel mooi bericht binnen van, van fans en van luisteraars van, van Gert Verhoost. Maar Gert, je was net aan het vertellen over, over fans die er misschien een beetje over gaan. Ik kende dat verhaal niet. Maar er is dus ooit iemand geweest die jou het bloed bedreigd heeft. Ja, het is te zeggen. Ik had, zo, ik had ook eens de fan. En die schreef zo af en toe brieven. En op een gegeven moment schreef hij een brief en er stond in. En die brief hing vol bloed. Ja, mijn vriend heeft ontdekt dat ik brieven naar jou stuur. En hij heeft daarom mijn vinger tussen de deur geklemd. En vandaar het bloed. En nu heeft hij gezegd dat hij jou wel zal vinden. En hij komt jou dus vermoorden. Uh, wow. ja, dus ik denk, ja, wat ja. nu? En dan heb ik, wel, ik woon toen in Capelle, heb ik wel de politie daar uh, van op de hoogte gebracht. Ja. Hebben ze dus gezegd, we gaan een beetje extra een oogje in, in het zeil houden. En ja, ik heb daar nooit iets van gehoord, want anders had ik hier niet meer gezeten. Nee, nee de vriend is nooit uh, de brind is met langs geweest. Heeft die vrouw nog brieven geschreven? Uh, dat was de laatste brief, dus ik, misschien heeft hij. Uh, oh. ja. ja, je weet het niet. Natuurlijk. Nee, we weten het niet. Hè. Ja. Is het een Belgische vrouw? Of, nee, een Nederlandse. Nederlandse vrouw? Ja. ja. Ja. Ik heb er nooit niks meer van... Mee van vernomen. Nee. Speciale verhalen toch allemaal. Ja ja, ja, ja, ja, Maar goed, als je nog vragen hebt voor Gert, deel ze absoluut even in onze app van Radio 2. Zeg, Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 350 gram verse Belgische mergijsworsches voor de prijs van maar 4,49 euro. En voor daarbij een verse komkommer voor de prijs van maar 50 cent. Undo stress, elke barbecue verdient onze mergijs. En onze komkommers. Aldi, altijd slim. Als Vlamingen aan Vlaanderen denken, denken ze aan... Uh, van Eyck misschien? Een pintje? Eh, uh, Paterdam ja. Maar als een Zuid-Koreaanse gameontwikkelaar aan Vlaanderen denkt, denkt ze meteen aan... Kortrijk, they have the best game development school. Ah ja, want de opleiding Digital Arts and Entertainment van Ho West werd al drie keer uitgeroepen tot de beste ter wereld. En dat is iets om trots op te zijn. De toekomst bedenken we samen in Vlaanderen. FTI, Vlaanders Technology and Innovation. Goedemorgen, morgen. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Peter van der Veijre en Gert Verhulst. Radio 2. Spin me around, like a record. Ik ga op reis en ik neem mee. Gert Verhulst? Er zijn slechtere dingen dan dat. Lieve luisteraar, je kan trouwens ook op een droomreis. Daarvoor luister je elke ochtend zeer goed om tien over acht. Dan spelen we een spel. Ik ga op reis en ik neem mee. Elke ochtend stoppen we iets nieuws in de koffer. We houden dat goed bij. Tot en met volgende week woensdag. Als je niet kan luisteren, volg ons gewoon even op Instagram. Gert Verhulst, trouwens net terug van reis ook. Centro P gedaan, hoe was het? Ja. Uh, het weer viel een beetje tegen. Oei. Ja, maar bon goed. Ja, dan ja. zit er wat binnen. Het ja. is al nou geen probleem. Uh, ja, Dat is natuurlijk altijd als jij ergens in de buurt bent, dan willen mensen ook Samson nadoen. Goedemorgen, ja. Fabie Franken uit Maasmechelen. Goedemorgen, morgen. Ja, je wou het even proberen. Je, je weet het hij de oervader van Samson, dus uh, ik ben zeer benieuwd. Doe maar even gek. Ja? Ja, doe maar. Ja, ja. Oké, okay, dat is vrij. Even... <lacht> maar, dag meneer en, hoezo, en hoeveel? Ja, ja toch een 8 een op 10. Ja, een 8 op 10, wat denk je, oh. Fabio? Ah. Merci, merci, ja. Heb Tot. je, heb je al een signature-uitspraak? Uh, ja, eigenlijk gewoon wat ik net zei, dag meneer Spaghetti. Ja. Dat vindt hem goed. Ik Dag meneer Spaghetti. Ja. Het is een Limburgse samson. Gaat zo? <laughs> meneer Spaghetti. Ja. Fabi, dankjewel. Kijk, als we nog iemand nodig hebben uh, om, um, ja, om ruggesteun te bieden, dan bellen we jou. Fijne ochtend nog, hè, man. Zeg. Doei. Ja, wat, ons, wat ons vooral opvalt, zeg. Um, je ziet er onwaarschijnlijk scherp uit. Chema. we hebben het al gezegd tegen elkaar. Absoluut. Oh my. Ja, mannen, uit? ik drink al uh, bijna vier weken geen alcohol meer. Je bent gestopt met alcohol, drinken? Alcohol, ja. Gestopt met drinken. <lacht> dat vind ik zo precies. Of je had een waanzinnig drankprobleem en daar zijn we gestopt. Maar zo staat het vandaag in de krant natuurlijk. Dat gaat dan zo in de krant staan: jetveroost, ja, nee, nee. gestopt met drinken. Nee, Maar iedereen die. Er zijn heel veel mensen ondertussen die, die gestopt zijn met drinken of minder alcohol drinken. En die zijn allemaal euforisch en die zeggen: je moet dat doen, je moet dat doen. Uh -huh. Dus ik dacht, ik ga dat nu toch eens proberen. En uh -huh. de eerste week voelde ik weinig verschil, de tweede ook niet. Maar ik zit nu in week vier. Eigenlijk en het wonder geschiet. En wat is er aan gebeurd? Ik ben een andere mens, Peter. Het is een nieuwe wereld voor mij. Nee, nee, nee. Dat ook. Ja, ik ben veel frisser, helderder. Uh, uh, het, ik merk. Echt, echt oprechte verschil. Hey, het is nu, dat ik nu een anti-alcoholgebruiker geworden. ben, Maar, maar hoeveel ik, dronk je dan ervoor? Ja, zeker in Saint-Tropez of in Frankrijk. Of op vakantie was dat veel. Hè, ja. Dan om 11 uur s morgens denk je... Oh, een aperitief. Dan om je om elf uur s morgens <laughs> al te drinken. Nee, dat is bij al die mensen die in Spanje op pensioen zitten. Ja. Die beginnen om 11 uur te zuipen. Boah, okay. te helemaal vol. Dan gaan ze eten, drinken ze <laughs> nog wat wijn erbij. Dan nog een poescafé. En dan slapen. En dan worden ze rond 4, 5 uur terug wakker. Hopla, ah, aperitief ja, dat. Ja, ja, dus. En hoe lang wil, uh, wil je het volhouden? Oh, het is niet zo dat ik nooit geen alcohol meer ga drinken, maar bon, het, uh, voorlopig voel ik me goed en als het niet moet, ga ik het niet doen. Als nee, ik maar... niet in een, in een gelegenheid ben en gezegd, oké, okay, bon, Ja, deze stop. zomer ga je waarschijnlijk weer op reis. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, toch. Ja, dus ja, ja. dan, ja. Misschien. Bon, misschien, misschien niks kan. moet, alles kan, maar het is, ik kan het echt aanraden. Maar is James nog gestopt met drinken? Want die... Ja, ja, ja. Mei. Ja, ja, want het, uh, nee, er wordt al geklaagd in de norik, dat is, uh, omzet. Vandaar dat het niet ah. zo goed gaat. Ja, ja, Deze om vakantie en dan vanaf september opnieuw de tafel van vier? Of, uh... Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. Dus nu heb ik nog wat vakantie. We zijn wel wat aan het draaien voor de verhulsjes maar dat is eigenlijk voor mij is dat vakantie. we doen dan eigenlijk niks anders dan dat we anders doen. Dus dus. dat, jullie worden gewoon... Ge en Proficia trouwens, want jullie hebben daar een prijs mee gewonnen. De ja. beste reality in Nederland. Ja, we hebben een hele onduidelijke prijs gewonnen. Hoe ben... onduidelijk? Ja, niemand kende hem. Maar het was ook de eerste keer dat we hem werd uitgerijkt... Ah. Misschien ook de laatste. Ik weet het niet. Oh je hebt hem ah. wel gewonnen. We hebben hem. We hebben hem, Ik vind het wel straf, je bent gestopt met drinken en dan toch je auto scheef parkeren. We gaan even kijken naar ja, beelden nee, dan we die we daarvan ver... hebben. Ja, dus je ziet de beelden ook in de app van, eh, van Radio 2, daar zie je het beter. Dus <laughs> we hebben er ook even een pijl bij gezet. Hele mooie, duidelijke, gele lijnen. Jij ja. gaat gewoon scheef staan. Ja, maar er zijn ook witte lijnen, hè, voor de mensen die goed kijken. En ik moet ook zeggen, Peter, ik heb het vanmorgen gezegd, ik ben met een bril vergeten. <laughs> misschien heeft het daar niet mee te maken. Ik zie ja. maar half. Nou goed, we bellen ja, zo meteen wel een taxi. Ja, ik nee, nee, maar goed. Ja, dat hem staat. Hij staat zoals hij er staat. Goedemorgen, Gert Vroels bij ons hier. Iemand had nog een belangrijke vraag over jouw jeugd. Dat moeten we het eh, straks nog wow. in hebben. En Margot van der Regio, waar gaat die naartoe? Je hoort over drie minuten. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is twee uur s'nachts. We liggen op bed in een hotel in een stad. Waar niemand ons hoort. Waar niemand ons kent. En niemand ons stoort op de vloer. Ligt een lege fles wijn.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 I'm sailing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 Goed, ja, zeker. Ah, Chris Maassen stuurt. Wil je vragen aan meneer Verhulst om zijn irritant Antwerps accent achterwege te laten? Alsjeblieft. Ah, wel, ik kon het proberen, vriend. Ja, maar je kan het niet verstoppen natuurlijk dat je van Antwerpen bent. En ja. je zei net het nieuwe seizoen van, uh, van de Vroostjes komt eraan. Er ja. in het najaar zal het zijn, op Play 4. Mm -hmm. En jullie gaan terug naar de camping waar je als kind uh, op reis geweest bent. Ah, ja, toen ik uh, vijf jaar was, ben ik voor de allereerste keer naar de Ardèche uh, op vakantie geweest. Voor heel veel Belgen uh, een, een favoriete vakantiebestemming. Ja, ja. Op een leuke camping, Camping International de Pradon. Okay. Dat klinkt heel glamoureus. Ja, bon, na 50 eet... jaar zijn we nog eens teruggegaan. Het is, uh, het is anders. Het is anders. <lacht> wat zeggen, ja. Maar ben je er ook gaan kamperen? Effectief ook, ja. uh, er staan nu een soort van caravans, bungalows-achtig dingen. Dus we hadden gewenen ah, ja. gehuurd. Uh, dat was ook een bijzondere uh, ervaring. Nee, ja, maar ik, heb, alvast, he. ik heb dus een rondleiding gegeven aan mijn kinderen. Ik heb gezegd, ah, daar stond vroeger meneer Pijp. En daar stond Tamara uit Drachten. En daar stonden Frank en dingen uit Leeuwarden. En al die dingen. Die mensen die misschien allemaal al dood Waarschijnlijk, zijn. Waarschijnlijk, of... ja. Ja, als... ja. Anja van Mol uit Aals vraagt dat. Hoe zou Gert uh, als kind geweest zijn? Hoe was je als kind? Ja, dat is wel een heel brede vraag. He. Ja, ja, dat is ik was een heel braaf kind. Echt? En heel groot. Ik was, een, ik, ben, ik was vijf kilo toen ik geboren werd, dus ik ben altijd heel... Vijf, vijf kilo? Ja. Want er zijn dus foto's van mij dat ik vijf jaar was en niemand van mijn familie wil geloven dat ik op die foto vijf jaar was. Die zeggen, maar dat gaat tien jaar. Ik zeg, nee, vijf jaar. Dus zag ik er al dubbel zo oud uit. Toen al? Dus toen al, ja. Heb je er ooit mee geworsteld met je ja. lengte? Allee. <laughs> Nee, nee, nee, nee. Ja, Wat? dat is... Dat was altijd... Nee, ik vond dat altijd leuk, van de grootste van de klas te zijn. Dat zou wel. Ja. Bon, we moeten naar een andere mevrouw. Dat is Margot van de regio. Margot van de regio. Ja, gisteren nog ontsnapt en een enorme herzelen op, op het Belgisch kampioenschap. Heb je dat een beetje gevolgd nog, Margot? Ja. Leentje heeft het trouwens goed gedaan. Hè? Ja, hè. Ja. ja, zij is een... Ik denk 35 minuten ongeveer heeft zij, is zij gefinished. Dat is echt, voor iemand die nog nooit op een tijdritfiets gezeten heeft, Vee mij me. Indrukwekkend. Ja, maar ik zag vooral die Remco Evenepoel die onderuit ging, uh, ja. in de bocht, in de regen, amai, in een gracht. Allee, vreselijk verhaal. Gelukkig. Um, vandaag ben je onderweg naar Tilrode. Bij Temse is dat naar jouw lievelingsstraat, de Molenstraat. Dus Margot van de regio gaat elke dag naar een andere regio, Gert. En een van haar missies is om alle molenstraten van heel Vlaanderen te bezoeken. En uh, waar zit je vandaag? Die in Tielrode, dus eigenlijk vlak bij jou, Peter. Ik sta hier ook al. Het is hier heel mooi. Uh, en het is een tip die we gekregen hebben van een van onze luisteraars. Die zei, je moet daar eens langs gaan bij Albert. Uh -huh. Want dat is een meervoudig wereldkampioen in vogeltjes kweken. En zijn specialiteit zijn uh, de Canaries. Um, dus die heeft thuis meer dan 100 Canaries zitten. Ik ga zo meteen bij hem langs. Maar het ding is wel, Albert is al 85 jaar. Dus die gaat dat niet zo heel lang meer doen. En hij heeft daar best wel wat hartzeer van. Dus straks hoor je zijn... Ik denk, heel mooie verhaal. En vooral heel veel vogeltjes ook. Heel veel ja, dat is een heel. Een, een, Ach, Albert passeert op zijn emotie. <lacht> Goed, dat horen we allemaal over, over een klein uurtje zo. Heel mooi, Margot van de regio. Je ja, had trouwens over vogels gesproken, Gert ja. Lieve luisteraar, je bent ook ooit verkleed in een vogel. In het Nederlandse tv-programma, The Masked Singer, de Nederlandse versie, hebben we daar trouwens een prachtige foto van. Een papegaai, hè. Het ja, was een papegaai. Ja. Maar ja. in Holland zijn dat toch heel lelijke pakken. Ja, maar dat waren pakken die kwamen uit Frankrijk. En die werden daar gedragen door een heel bekende tweeling, die een soort uh, ziekte hadden, waardoor die een heel vervormd gezicht hadden. Oh. Uh, ja, die waren in Frankrijk heel populair. En ik, uh, ik hoorde dus, ah, die kostuums komen uit Frankrijk. Ik zeg, ik kan eens kijken. En daar stonden die tweeling met dat heel vervormd gezicht. En ik dacht dat die, dat die een masker op hadden. Maar die oh, zagen maar, er zo uit. Oh, nee. ja, ja. En die zijn alle twee gestorven uh, onlangs de, in de coronaperiode. Heel bekend tussen, ja, bol dat is uh, een pakket Frankrijk. Maar inderdaad, die pakken hier zijn veel mooier. Die zijn mooie. Hebben ze, jou? Ja. ze hebben jou daar toch al voor gevraagd. Uh, ik kan daar niks over zeggen. Uh, Peter. Jo, welkom dus, uh, aan. Gewoon. Nee, ze hebben mij daar nog nooit voor gevraagd. Kus mijn oren, echt ja, waar. Echt waar, zich. Dat is echt niet waar. Zeg. Ja, maar echt waar. Ja, maar je vraagt, ik antwoord. Eerlijk en ik. <lacht> ik uh, maar ik zou het ook nooit doen. Nee. Nu nee, is je, zotter. Zo'n beetje wekenlang zitten zweten in zo'n zweetpak. Ik moet er niet aan denken. En daar in Holland wel? Dat was één aflevering. Ah, zo dat ja. Dat special. Ja, nou, special ja, Doe we wel mee als ze als bellen van een special ben ik er. I'm ah. Answer. Count the headlines on the highway Kert Verhulst. Radio 2.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 Voorwaarden op koolruid.be Koolruid, laagste prijzen. Ja, doe uw ogen maar open. Wauw, wat mooi, zo schoon die muren. Ja, oh, schoon afgewerkt ook hè. Wie heeft dat gedaan? Ik hè. Wauw. Colora, dat is verven vol vertrouwen. Colora. Profiteer van 24 juni tot en met 2 juli van speciale actiekorting. Op zondag ook geldig in de webshop.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 Wegens groot succes extra voorstellingen op 24 en 25 juni in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info via ofolproducties.be. Samen met Radio 2. Met Bike Republic loop je zomer gesmeerd. Krijg nu bij aankoop van een e-bike een gratis servicepakket ter waarde van 300 euro. Surf naar Bike er is nieuws over de warmste week. En de warmste Gert van Oost, die is hier vooral natuurlijk genieten sowieso. Ben je nog wakker? Ja, maar ja, ja, zeker wel. Voilà. Het is exact 7 uur VRT Nieuws. Goedemorgen, mantelzorgers van mensen met psychische problemen vragen meer aandacht. En de duikboot in de Atlantische Oceaan is ontploft. Mensen die zorgen voor een familielid met psychische problemen moeten meer aandacht en erkenning krijgen. Dat zegt de VZW Similes op deze dag van de mantelzorg. Want mantelzorgers van psychisch kwetsbare mensen hebben het vaak extra zwaar, zegt Veerle aan de kerk. De persoon die daaraan leidt heeft niet altijd of niet steeds ziekteinzicht en is dus ook niet altijd vragende partij dat jij zorg opneemt, is ook niet altijd dankbaar of erkentelijk hè, voor hetgeen dat je doet. Hè. Daar komt ook bij dat wanneer je op zoek gaat naar hulp, dat door hulp verleent ja, al niet altijd betrekken in het zorgverhaal. Een huisarts, bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater, gaat vaak ook omwille van het beroepsgeheim de mantelzorger, de familie van niet betrekken. En dat is erg jammer. Simiela zegt ook dat steunmaatregelen voor mantelzorgers vooral gericht zijn op mensen die zorgen voor iemand met fysieke beperkingen en veel minder op wie zorgt voor iemand met psychische problemen. De politie controleert dit weekend extra op alcohol en drugs in het verkeer. Het is al de zestiende keer dat dat gebeurt. Bij de vorige editie reed zo'n 1,6% van de gecontroleerde bestuurders onder invloed. Extra controles blijven dus echt nodig, zegt Anne Berger van de federale politie. De bedoeling van de actie is niet alleen controleren, maar ook echt sensibiliseren. Dus mensen wijzen op de gevaren van rijden onder invloed. En dat is ook de reden waarom we het weekend zonder alcohol en drugs echt goed op voorhand aankondigen, zodat mensen gewaarschuwd. Zijn, zodat ze de moeite doen om op voorhand een bob aan te duiden, bijvoorbeeld, of een alternatief te zoeken. Dat is echt heel belangrijk om mee te helpen onze wegen veiliger maken. De politieactie begint vanavond om 6 uur en duurt tot maandagochtend 6 uur. De vermiste duikboot in de Atlantische Oceaan is geïmplodeerd en de vijf toeristen zijn om het leven gekomen. Er waren gisteren brokstukken gevonden op de bodem van de Oceaan, vlakbij het wrak van de Titanic, waarnaar de kleine onderzeer op weg was. De kans dat ze zo'n expeditie snel opnieuw zullen doen, is erg klein, zegt Bjorn Soenens vanuit Amerika. De vraag is, komen er ook schadeclaims van familieleden, van die avonturiers die dit hebben gedaan, of hebben ze vooraf een papier ondertekend dat ze afstand nemen van alle ris dat ze weten dat dit risicovol was. Iedereen beseft nu wel dat er weinig of geen regels zijn gevolgd. Dat er geen instantie is geweest die dat allemaal heeft goedgekeurd. Dat het dus een gebrek is aan regelgeving. Dus ik vermoed dat dit voor enige tijd zal worden opgeborgen. Men zal niet het risico nemen om nu binnen de korte keren opnieuw zo'n vaartuig richting Titanic te sturen. De duikboot was vermist sinds zondag en er is dan een grote zoekactie gestart met schepen, vliegtuigen en onderzeeërs. Hoe de duikboot is ontploft zal nog verder onderzocht worden. Het Russische leger heeft vorig jaar in Oekraïne zeker 136 kinderen gedood, dat zeggen de Verenigde Naties. In totaal stierven vorig jaar bijna 500 kinderen in de oorlog in Oekraïne. Maar het is niet bewezen dat Rusland verantwoordelijk is voor de dood van al die slachtoffers, want ook het Oekraïnse leger zelf zou tientallen kinderen hebben gedood. De VN wil dat Rusland nu onmiddellijk stopt met aanvallen op scholen en ziekenhuizen. In Nederland dan zijn de eerste maatjes geveild, de Hollandse nieuwe haring. De maatjes werden verkocht voor een recordbedrag van bijna 160.000 euro. Dat geld wordt elk jaar weggeschonken en dit jaar gaat het naar de voedselbank. Met de veiling is meteen ook het haringseizoen officieel begonnen. Ex-Rode Duivel Stefan de Mol is overleden aan een hartaanval. Hij werd maar 57. Hij speelde in totaal bijna 40 keer voor de Rode Duivels. Zijn meest bekende goal maakte hij tegen de Sovjet-Unie op het WK van Mexico in 1986. Voormalig Rode Duivel Leo van der Elst was daar ook bij en hij heeft mooie herinneringen aan de Mol. Ik herinner mij als een geweldige collega-slash-vriend. Ja, eigenlijk iets meer dan een gewone collega. en In de kleedkamer was hij altijd klaar voor zijn eigen mening, maar ook altijd... Relativerend en klaar voor een grap of een mopje. Dit is het nieuws uit jouw buurt. De kleiputten in Terhagen bij Boom en Rumst worden officieel natuurgebied. Er komt dus geen golfterrein. En onder de Sint-Romboudstoren in Mechelen is een nieuw terrasplein ingehuldigd. Met meer groen en plaats voor horeca. We starten met nevel of een plaatselijke mistbank. Al snel wordt het overal vrij zonnig. In de loop van de dag wisselen opklaringen af met wolkenvelden. Die lokaal voor een bui kunnen zorgen. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van 14 Nieuws. Ga je van het verkeer, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, vertel eens. E313, Antwerpen naar Luik. Daar verdraag je 40 minuten, maar liefst al. Tussen Lumme en Hasselt-West komt ja, door een ongeval op de rechte rijstrook. De Antwerpse in Gent, ook al wat ochtendrukte met een klein kwartier. Aanschuiven van Borgerhout tot aan de Kennedy-tunnel naar Brussel. Twee files, eerst op de E40 internat. Dat komt door een ongeval ter hoogte van de op Daar. Er zijn twee rijstroken dicht. En ook een beetje aanschuiven op de E314 tussen Aarschot en Holsbeek. En verder in Brussel is momenteel de NAVO-tunnel in beide richtingen afgesloten. Je hebt gehoord, Gert Verroost, uh, niet dat het jou persoonlijk raakt waarschijnlijk, maar er is dus verhoogd toezicht op alcohol en drugs van het weekend in het verkeer. En terecht, he. Ja. Als heb je ooit nee, onder invloed gedronken? Uh, onder invloed ieder... gedronken, ja, dat heb ik wel dat <laughs> vaak, meestal <Dat> zelf, ja, <laughs> ja, ja. nooit. Nee. Nooit. En dat is ook iets wat ik uh, aan mijn kinderen heb meegegeven. Bijvoorbeeld, Victor zal nooit drinken als hij rijdt. Ik vind dat is zo fout. Zo als ik zie hoe wij zijn opgevoed, mijn vader die reist hem zo mee. in uh, ja. hand voor je ogen zo. Wow. Ja, dat is. Zo. Met al die kinderen achterin en zo. Dan denkt hij: hoe is dat mogelijk? Ja, toen kon dat allemaal. Het is dus, uh, gelukkig allemaal hopelijk voorbij. Ja. En je hebt ook gestopt met drinken, dus dat is, uh, dat is een mooie zaak. Gestopt met drinken? Ik precies Dat ik had vroeger een alcoholprobleem. Nee, zeg niet. Maar, maar een paar weken. Even geen alcohol. alcohol ja. Nee, Oké, okay, het voelt goed. Ja, maar natuurlijk. Je ziet er okay. ook geweldig uit. Fijn dat je er bent. Het wordt een zalige festivalzomer. En wij vliegen er dit weekend al stevig in. Dit is een nootreval. Veel sfeer op onze festival, wij En maak kans op tickets voor Suikerok, de Lokerse Feesten, Rock Germie. Maar ook voor Moonfeest en de Night of the Prom Summer Edition. Radio 2, Festivalweekend. Festivalweekend. You're gonna have to face the view. Deze namiddag bij Radio 2. Goedemorgen, morgen. Jouw goedemorgen telt voor 2. Peter van der Veijre en Gert Verhulst. Radio 2. Michael Jackson, 10 over 7. Goedemorgen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. 23 juni vandaag, lekker weekend. De dag dat je hoorde op radio 2 dat die duikboot geïmplodeerd is. Ja. En dat uh, Gert Verrooster is van Luister en Kijk Mee in de app van Radio 2 en op VRT 1. Omgekeerd dat, zou raar zijn, hè. Dat een duikboot hier was en dat ik geïmplodeerd. Je lijkt een beetje geïmplodeerd. Je bent echt extra... Je bent versmald. Ja, maar ja, de, nalkool, de alcohol, hè, Peter. Als je minder drinkt, dan uh, vliegen de kilo's eraf, hè. Uitstekend. Ja. Nu, uh, we moeten even naar uh, de warmste week, want eind dit jaar is de warmste week. Ja. En daar is nieuws over. We gaan even praten met één van de ambassadeurs Danira Boekri, sterke CD's van VRT1. Danira, goedemorgen. Goedemorgen, hallo Danira. We hebben een speciaal voor jou Gert, meegebracht. Wat is dat? Oh, ja. oh fantastisch Gert. Hey. Dat is veel oh. leuker dan Peter, hè? Oh, nee. Maar Maar we zullen het even met Peter moeten doen, uh, Danira. Danira. een waanzinnig interview voorbereid. Er is nieuws. Oh, kijk er maar uit. Uh, well, er is nieuws over de warmste week natuurlijk. In de ja. laatste week van de kerstvakantie, voor de kerstvakantie. Waar we geld ophalen voor een prachtig doel. Uh, dit jaar, Danira, is dat opgroeien zonder zorgen. Opgroeien zonder zorgen. Wat moeten we weten over het verhaal dan hier, Ja, ik denk dat het dat, uh, de, de thema zelf al, al veel verklapt natuurlijk. Maar het gaat erom dat dat eigenlijk elke kind en, en elke jongere, iedereen eigenlijk, dat moeten kunnen opgroeien zonder zorgen. Dat betekent dus in een veilige thuisomgeving, maar zich ook kunnen veilig voelen op school of in de sportclub mm -hmm. of online. Uh, en dat is een beetje wat wij doen met de warmte week. Projecten ondersteunen. Die zorgen voor dat veilige gevoel overal voor elk kind en elke jongere. Organisaties gaan zich kunnen aanmelden. Welke projecten komen in, komen in aanmerking dit jaar? Dat kunnen allemaal, dat kunnen heel uiteenlopende dingen zijn. Hè. Alle projecten die er eigenlijk voor, voor zorgen dat kinderen zich, zich goed voelen in hun vel. Uh, bijvoorbeeld projecten die uh, ondersteuning dienen in, uh, in sportclubs. Of, of um, die gaan rond het um, ondersteunen van buddies op school voor kinderen met een andere achtergrond. Um, projecten rond uh, kinderen ondersteunen die gepest worden. Dus dat is heel, heel breed, naar. De, de rode draad is wel dat veilige gevoel creëren uh, voor jongeren overal. Dus zowel dus op school als thuis, als in de sportclub, maar ook online bijvoorbeeld. Ja. Ook de sociale media is daarin ook heel belangrijk. Op dit, dus kan je trouwens, die, ja. Ja, op dit moment kan je je project al registreren op de warmsteweek.be. Ja. Klik daar even door op het thema of daarnaast ook registreren projecten. Zo eenvoudig is het. Zeg dan hier, uh, um, ja, ja. Ho ho ho hoeveel uh, zorgen had jij toen je opgroeide? Of ben je echt opgegroeid zonder zorgen? Ja, ik, ik heb het geluk dat ik uh, een heel veilige thuisomgeving had en, en als, als, als jeugdzorgeloos jeugd ben, uh, ben opgegroeid. Maar ja. ik denk dat um, ja, elke tiener uh, of elk kind wel eens een periode meemaakt in zijn leven of op school dat hij zich wat minder in zijn vel voelt of zich ja. minder goed voelt of wel eens te maken krijgt met pesterijen. Het is heel belangrijk dat er dan naar geluisterd wordt en dat dat gehoord wordt. En dat is niet altijd het, het geval. Uh, nu Ik heb geen dramatische of heel traumatische dingen meegemaakt. Nee. Maar ik, ik heb wel heel veel dingen zien gelukkig. Maar ik heb al heel veel dingen zien gebeuren rond mij. Ik ken ook veel verhalen. En ik vind vooral, ja... Kinderen zijn zo onschuldig en veilig opgroeien. Het zou een basisrecht moeten zijn voor iedereen. Maar, dat het, is zo, maar het, is, het is geen evidentie. Hoe was dat bij jou, nee. Ik heb een perfect gelukkige jeugd gehad. En uh, het is pas als je al die triestige verhalen hoort, dat je beseft dat dat niet evident is. Mm. En uh, ik prijs me gelukkig dat ik uh, zo'n zorgeloze jeugd heb gehad. Gelukkig. Uh, net voor de kerstvakantie dan gebeurt allemaal De Warmste Week. Dan gaan jullie op zoek naar projecten opgroeien Zonder Zorgen. Is het thema? Lees er alles over op dewarmsteweek.be Danira, dank je wel voor je verhaal. En hey, jullie bedankt. Radio 2. En Kaxi, de winnares van het Eurovisie Songfestival. Waar? Ja, maar hier. Ah, okay. Ik op. dacht ja. dat ze hier stapt en dat ik ze niet gezien had. Goedemorgen. Laureen, het is veertien over zeven. I don't wanna go, but baby we both know, this is not a time, it's time to say goodbye, until we meet again, cause this is not the end. Vind rest van het Songfestival, Gert? Ja, ik vind het wel. Ik vind Goed, het he? ja, ja. Ja, ja, ja. Gert, voor bij ons. En, uh, ja, we waren plots over bepaalde dingen bezig, over uh, mensen herkennen en niet herkennen. En wat heb je ooit voorgehad op restaurant, Gert? Ja, ik herken moeilijk mensen en ik kan moeilijk namen onthouden. Dat zit in. Ja, mijn brein is daar niet voor gemak. Uh -huh. En ik zat eens in een avond op restaurant en er zat naast mij iemand en ik zeg, maar ik ken die mens van ergens. Ik ken die. En heel de avond zoek ik kent dat, ik denk, maar waar ja, ja. van wat. Dus op het einde van de avond, ik denk, ik kan het gewoon vragen. Ik zeg, meneer, sorry, maar ik ken u toch van ergens. Hij zegt, ja, dat kan kloppen, ik werk al tien jaar voor u. <lacht> ik zeg, ja, maar ja, in Plopsaland verweg. Nee, nee, in Schellen. En in mijn bureau is het niet ver naast <lacht> Dat ik nu niet meer bij ons. Ja. Maar eerlijk, Gert, wat voor baas ben je? Oh, een topbaas. Echt waar, ik ben een goede baas. Als ik u herken, ben ik echt goed Goeie met baas, ja. Nee, nee, nee. Ja, maar je moet dat niet aan mij vragen. Je moet dat aan de mensen vragen die voor mij werken. Hè? Want het ja. is moeilijk om dat Laat van te lijken. dat je die te wel zeggen. durven praten. Ja, zeker. Zeker. Ja, maar wat is dat hier, zeg. Nee, nee, nee. nee. Zeker en vast. Zeker en vast. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Goed, goedemorgen. Um, het wordt een heel belangrijk moment. Want zo meteen Gert Verhoost, mag jij onze kandidaat helpen bij het legendarische radiospel Punto Punto? Legendarisch, nu al. Dat is legendarisch. Ja. Er is sowieso een vraag met paarden. Daar ken ik echt niks van. Ja, maar volgens mij ga je wel kunnen helpen. Wil je zo nog meedoen? Punto Punto, in de app van Radio 2. Over twee minuten dan spelen we Punto Punto. Sunweb heeft last minutes naar Egypte. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.be Sunlap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 Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. We zetten direct op reizen, op deze manier. Ja, ja ongelooflijk. Eigenlijk De mensen niet veel nodig. Hè? Luister en kijk mee hoe Gert Vroels zo meteen Geert Vleugels uit Westerlo zal helpen. Goedemorgen, Geert. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Ja, je hebt, je hebt nog een vriendje bij, wie is dat? Ja, we hebben nog twee collega's. Prachtig. Ze zijn klaar om jou te helpen. Je bent arbeider bij Bussen van Hol. Uh, welke bus maak je ja. vandaag? Verschillende. Ja echt? Hoeveel bussen Prachtig. maak je op een dag? Per dag, uh, per week, twee bussen. Ah, toch? Dat is nog veel werk aan zo'n bus, denk ik. Ja, dat is veel werk, aan. Ja. <laughs> Sowieso. Waar ben <wette> ernaar? <laughs> Allee, ja. Ja, maar ik, ik weet ja. dat via geert. Geert, vriend okay. van de show. Zeg, Geert, je speelt zo meteen punta punta met, met je collega's en ook met Gert Verholst. Oh, ik heb al stress, hè, man. De klok start straks. Ik stel je vragen, je krijgt één letter van het antwoord. Vul aan. En bij drie juiste antwoorden wil je een exclusieve morgen ook. snel spelen en passen als je het antwoord ja. niet weet. En je, kan, dus je hebt dus een, een, een joker. Als je het niet weet, kan je ook gewoon Gert roepen. En dan uh, zal Gert aanvullen. En voor de rest mag ik niet meeroepen. Hé? Hey? Als ik het weet. Nee, nee zij moeten uh, echt aangeven als ze uh, hulp willen. Oké. Okay, Beginnen met de J. Ik J hoop van... dat er een goed antwoord uit de bus komt. <laughs> ja. Ik hoop het van jou al. Ah. Welke J rijdt er op een paard tijdens paardenraces? Jockey. Ja, goed zo. Welke K heb je nodig om een flesje wijn te openen? Burgertrigger. Welke L gebruiken ze in de gym om ter plaatse hard te lopen? Loopband. Welke M is het tegenovergestelde van minimum? Magnum. Ja, ja, ja, ja, kijk dat. Ah. Spraakloos is Gert. Ja, ik zit hier voor, voor, ja, voor Jan met de grote... Dat zijn de, dat zijn de luisteraars van Goedemorgenmorgen. Morgen. Die zijn snel en kunnen het. De Jockey, well, die rijdt op een paar tijdens een paar de paardenraces. En kurkentrek heb je nodig om een fles wijn te openen. De L gebruiken ze in de gym om ter plaatsen, hard te lopen. De lowband natuurlijk wel. Konto. En Minwin is het tegenover... Tegenovergestelde van Maxim. Goed gespeeld, jongens. Fijne ochtend nog, hè. Hebben ze nu een busreis gewonnen? Helaas, een goeiemorgenmorgenmok. Ook mooi. Speel maandag ja, is... zelf mee en win jouw goeiemorgenmorgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Sunday. Minimax, Minimax, Minimax Waterontharders. Ja, Weerman Bram, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wij kunnen dus hier uit het raam kijken. En Gert Vroost, mm -hmm. wat zie je dan? De posteren. Ja. Het, poster. Poster. het is in de zon. Is ja. In de ja. Ja, ja, ja, op veel plaatsen. Hè, op dit moment hier en daar wel wat ochtendgrijs, dus nevel of mist. Maar die zon die gaat er overal doorkomen in de komende uren. Met dan in de loop van de dag wat wolkenvelden. En heel misschien kan er ook wel een buitje vallen. Maar op de meeste plaatsen houden het toch wel droog. Een aangename dag dus vandaag met een briesje uit het noordwesten. En temperaturen zo tussen 23 en 25 graden op de meeste plaatsen. Aan zee net ietsje frisser daar of 21 graden. Ja, en dat aangename weer, dat nemen we ook mee naar het weekend. Eerst krijgen we vannacht nog vrijwel helder weer, bij minima rond 10 à 15 graden. En dan morgen is het opnieuw aan de zon, wat stapelwolkjes in de loop van de dag, maar het, het blijft droog en het wordt wat warmer dan vandaag. We gaan naar 22 graden aan de kust en tot 6 of 27 graden in het binnenland. Zondag wordt een echte zondag. Het wordt dan ook heel warm, met temperaturen in het binnenland tot 30 graden. En ook aan zee wordt het een pak warmer. We gaan daar naar 28 graden. Begin volgende week ziet er dan minder warm uit. Maandag bijvoorbeeld 20 tot 23 graden. Met misschien een paar druppels, maar ook mooie opklaringen. En dan daarna dinsdag en woensdag droog weer met veel zon en temperaturen hmm. zo ergens ja, tussen de 22 en de 25 graden. Maar dus dit weekend los naar de 30 graden. Ja, zondag wel, zondag wel. Ja, ik zit binnen bij Barbara. Hè. Ah, just juist. Ja. Ah, ja, maar we hebben gelukkig ah, ja. airco, dus uh, de mensen vallen niet flauw van de trip. En wij ook niet, want we... ik stond er met pruiken en jaren 70 kleren. Die mensen... is je ziet er prachtig uit. Dankjewel. Ja, ja, Merci. Maar... Ja, is... ja, echt ah. mooi. Hè. Dankjewel, weerman Bram. Fijne ochtend. Ja, Ja, trouwens, uh, er zijn nog festivals, uh, behalve Vergeet Barbara. Dit weekend, goed luister naar het Radio 2 festivalweekend. Karemijn heeft nog een hele containerkaarten. Dat zie je allemaal op radio2.be. Morgen Harry Styles in het festivalpark, maar daar kun je ook niet naartoe natuurlijk ja. Nee, nee, nee, maar Harry Styles kan ook niet naar mij komen. Zeg. Dat is je... Ja, ja, je weet nooit, stel je voor. Je weet het niet. Je weet het, je weet het niet met die nee? mensen. Nee. Het is twee voor half acht. Dit is Blauw van de Sien. Goedemorgen. Goedemorgen Gert, je bent top. Er komt altijd een glimlach op mijn gezicht als ik jou bezig hoor. Oh, is wel wat. Jij maakt de mensen wel gelukkig, he. is het waar? Ja, <laughs> absoluut. Ja. Tot zover, want zometeen nieuws uit jouw buurt, maar eerst Schema. Goedemorgen, vandaag wordt er meer aandacht en erkenning gevraagd voor mantelzorgers die zorgen voor mensen met psychische problemen, want zij hebben het erg zwaar. En de politie controleert dit weekend extra op alcohol en drugs in het verkeer. Vanaf vanavond 6 uur tot maandagochtend kan je dus extra gecontroleerd worden. De bedoeling is vooral om mensen te waarschuwen dat rijden onder invloed gevaarlijk is. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Els Brandt.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 en in Mechelen is onder de Sint-Romboudstoren een nieuw terrasplein aangelegd. De stad ontharde enkele kasseistroken en plantte meer groen aan. Er is ook meer ruimte voor de terrassen van de horeca-uitbaters die aan het plein grenzen. Het was een van die uitbaters, Zahia Belkiri van Zahia's Cuisine, die daarvoor pleitte. En ze is dan ook heel tevreden met het resultaat. Nu, is de, nu kunnen we dat echt maximaal benutten. Het is echt veel groter dan vroeger. Het is aantrekkelijker en mooier geworden. Ik ben echt heel tevreden, want gisteren uh avond passeerde ik uh, hier en uh, alle terrassen zaten vol. Het was één een, een geheel. En, uh, ik dacht in mijn eigen, dit is het resultaat eigenlijk waar, waar ik op hoopte. Waar ik eigenlijk jaren van droomde dat deze plaats herleeft. En daar zijn we in geslaagd. We starten met nevel of mist, al snel zonnig en tot 20 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je een hele dag in de app van VRT Nieuws. Gert Froelst, welke richting moet je zo meteen uit? Uh, ik moet naar Schellen straks. Schellen, hoe is de richting Schellen? Uh, vanuit Brussel ziet er voorlopig uh, alles slot uit. Dus dat is goed nieuws. Maar ja. Ja, rond negen uur zal het iets anders zijn misschien. Ja zeg maar, ja. mag ik eens iets vragen? Vanaf wanneer ja. komt een straat eigenlijk in aanmerking om genoemd te worden bij de verkeersinformatie? Want ik heb gisteren dus op de <laughs> lijn in Antwerpen een uur stilgestaan. Ah, en ja. dat werd dus niet afgeroepen op de radio. En nee, was nee, dat is niet zo frustrerend als in een file te staan die dus genegeerd wordt maar, door de verkeersredactie. Er stond gisteren 416 kilometer file. En waarschijnlijk oh. was het bulletin al zo lang. Het was de derde drukste spits van het jaar voorlopig, door wie, die regen. En, uh... Maar het is niet zo dat je mijn straat principieel niet nee, wilt verloven? Nee, nee, nee, nee, normaal nee, gezien doen we dat wel. Ah, als ah, okay. je een uur moet aanschuiven, op de leien, absoluut wel. Ah, okay, maar als okay. het bulletin zo lang is, dan, dan verliest de luisteraar. Ja, Allee, de film begon eigenlijk in mijn garage. Maar die ik <laughs> waarschijnlijk niet opgenomen in uh, de verkeer. En dan van van ik. vond ik het zeker wel de moeite waard om het mee te nemen. Dat <laughs> ik, kan me, ik kan me ook voorstellen dat de garage van Gert Frost een straat op zich is. Nee, nee, maar echt, ik krakte niet buiten. Nee. Om dan nee, nee, het was een ramp, de stad Stond vast en de ring stond vast. Ah, was, uh, ja. een, een en Gert Frost ook. En we en, weten en allemaal, en Gert, Gert ook, dus, ja. toch nog erkenning. Antwerpen, Antwerpen is de stad, de rest is parking, maar echt de hoofdstad, dat is dan toch wel. Het huis van Gert. Maar goed, we gaan vooral door. Waar ja. zitten de echte problemen voor uh, de andere mensen? Voor hè? de andere ja. mensen dan op de E313 van Antwerpen naar Luik. Daar gaat het nog steeds 40 minuten langzamer tussen Lumme en Hasselt West. Komt door een ongeval. Rechts is dicht. De file is naar Brussel. Een hele lange file trouwens. zal één uur aanschuiven maar liefst op de E40 vanuit Gent. Dat is van Aflichem tot de Renat. Daar zijn ter hoogte van de oprit twee rijstroken dicht door een ongeval. Ja. Uh, dan kleinere files vanaf Peutie zie ik op de E19 en op de E429 bij Halle. De buitenring rond Brussel bij Waterloo, tien minuten aanschuiven zie ik ook, en dan in Brussel zelf is de NAVO-tunnel gesloten, beide richtingen het is richting het centrum, ook wat bumper je moet daar bovengronds omrijden en uh, door een spontane staking bij een onderaannemer van de lijn vanmorgen uitgebroken, rijden er minder bussen in Boom, Willebroek, Mechelen, Bonheiden Zaventem, Vilvoorde en Londerzeel Ik weet niet wat je aan het doen bent ben je nu de studie aan het oprijden? Je ja, dus ligt van alles op de grond, ken maar, niet hier ik, nog iets, ik kwam te praten Ik vind het fantastisch, ja, ja, ik, uh, het is lang geleden er ik zo'n een proper mens hier geweest is. Ja, maar ja, als zich hier is even... Ja, dat zijn de Radio 2 collega's. Die durven af en toe wel. Uh, die, die verliezen af en toe eens een stukje van zichzelf. Ja, ik zie dat het ja. <laughs> kan gebeuren. Hier haar van Anja Dams. <laughs> ja, <echt>. Alleen kijk. <laughs> Haar van Anja. Ik hoop van op haar hoofd. Je kunt daarmee aan, aan de toren gaan zwieren. Met ja, dat allee, voilà. Mannetjes, mannetjes. Moet dat niet op mij gooien? Ja, ja maar ja, ik zit ermee. Uh, belangrijke vraag nog. Ja. Uh, iemand die zegt, van ja, we weten alles over de verhoostjes natuurlijk, maar wanneer komt er eens een professionele biografie aan over jouw professionele carrière? Ja, nee, ik vind dat er minstens 65 jaar voor zijn. Is dat een plan? Nu, Allee, om niet om in... te worden, maar om uh, te schrijven ooit. Ah ja, maar ik heb deze dus mensen tegenwoordig op hun dertig, die brengen een biografie <lacht> ja, Dat kan ik niet aan. Ik denk Natalia deed dat uh, heel lang geleden, heeft ze al gedaan op haar vijfentwintig of zo. toch te vroeg. Of je moest denken dat je heel jong gaat sterven natuurlijk. Nu, het grappige is, we hebben er net over gepraat. Mark Jurissen uit Laanaken. Goedemorgen morgen. Peter vraagt eens aan Gert voor, uh, om Engelbewaarder te zingen. Mark, we gaan dat straks in orde brengen. Ja. Echt waar. Ja. Verzacht uw zomer met minimax. MiniMax. Ontdek vandaag nog onze zomeractie: MiniMax. MiniMax. De waterontharder die werkt zonder elektriciteit. Meer weten, ga naar minimax.be En toen zag ik in de Efteling een bom die sprookjes vertelde. was ja, een dag. En toen ging ik super snel in de piton. En toen had Hollerwollings mijn papiertjes op. Papier, Dank u wel. Leef samen een heerlijke zomerdag. En koop je tickets op Efteling.com. Radio 2. Goedemorgen, Peter van der Feijden en Gert Verhulst. Radio 2. op dit Sting we started uh, Iemand die meegekeken heeft in de app van Radio 2 of VRT en heeft heel gekke dingen gezien. Wat? Uh, dat stond precies ja. over... Uh, ja, het was... vond het speciaal ja. Jullie vragen allemaal dingen aan mij om te doen en dan doe ik ze en oh, oh, oh, oh, dat is het uh, speciaal. Dan is het allemaal zo meteen om tien ja. over acht hoor je dat. Nick Pers, die wil uh, die nog een biografie van jou met Tony Wiertz uitvoeren. Die heeft gezien dat Daan, onze Daan van Radio 2, die is jarig ja. vandaag, Proficiat Daan. Amai, hoe oud uh, wordt Daan? Uh, geen idee eigenlijk. Weet je hoe Daan Gok, eruit ziet? Gokjes. Hoe oud zou Daan zijn? Wat denk jij? Het is wel gevaarlijk, denk ik 42 zoiets? 50. Er is nog geen 50 Daan. Maar jij bent. Daan Masset. Maar ik word. Twee. Ah. Ik word 52. Wie dacht je dat was? Nee, nee. Daan de Zanger. Ja. Ah, Daan de Zanger. Jongens, wat een verwarring. Is... Oh, oh, oh. Dat, je collega, dat liggen, is jouw collega, hè? Ja, ja, ja. Dan Masset, zijn leeftijd. Kan We gaan kunnen daar rap eens op zoeken, hè? Ja. Dus dat. Uh, oh wat? Oh. In de dertig nog maar, hè? Ja, ja. Hij heeft nog wat? jonge kinderen, ja. Zeg het, je durft niet. Ik, hij wordt 35. Sorry. Je hebt sorry. hem maar zeven jaar ouder Ja, Daan zit in Italië, dus heeft het niet gehoord. Nee. Hoe oud denk jij dat Peter is? Ik heb juist gezegd. Uh, 52? Ik word 52. Ah ja, voilà. hè? Ja, ja. bonk Dat is een moeilijke quiz. <laughs> en nog mooi nieuws. Christel Verlinder uit Zandhoven die laat weten dat haar collega juf Mariet vandaag gevierd wordt. Ze gaat met pensioen. Een klein weetje. Deze 40 jaar heeft in de school gestaan, in Pullen. En ze is ooit begonnen als interim bij een bevallingsverlof. En het kindje dat toen geboren was, is nu de secretaresse op die school. Maar jongens, toch, dat zijn van die verhalen. Ja. Dat hoor je alleen maar s morgens op Radio 2. Wat de mens blij van. van de regio. Zit in de regio van het Waasland in Tilrode op dit moment uh, bij iemand die vogeltjes verzamelt in de Molenstraat, haar lievelingstraat. Luister en kijk nu even mee in de app of op 4 1 oh. oh, kijk, we zien er al Vogelschert. Ja. Mooie man. Ja, prachtig. Ja. Zeg maar, Go van de Regio, vertel eens wat er allemaal gebeurt. Ja, elke molenstraat heeft een verhaal, dat weten we ondertussen al, maar dit van de molenstraat in Tielrode, dat is echt een prachtig verhaal, want hier woont Albert, Albert is 85 jaar en hij kweekt eh, vogeltjes, heel veel kanaries. en ik heb hier op korte tijd heel veel bijgeleerd, eh, want ik dacht, kanarie, ja, dat is gewoon een simpel kanarietje, maar nee, daar bestaan dus veel soorten van, om er maar een paar te noemen, een Parijse Frisé, een Belgische Bult, een Scotch Fancy onder andere, maar de specialiteit van eh, Albert dat is de Yorkshire en die wordt de gentleman onder de Canaries, uh, genoemd een beetje zoals Albert zelf, dat is ook een gentleman. Albert, je bent in je hele leven al 13 keer wereldkampioen geworden met Canaries kweken. Dat is ongelooflijk veel, maar een WK-winnende Canarie, wat moet die in zich hebben? Ja, van ieder soort Canaries is een standaard. En de vogel die op de prijskampen wil winnen, moet voldoen aan de standaard. En wat is de standaard? De standaard is bij iedere vogel verschillend. He. Naar de, gro de grootte is van belang. De ouding van de vogel, de beviedering. Iedere, iedere, iedere eh, standaardkwaliteit kwa moet, moet aanwezig zijn bij de vogel. En ze moeten ook tam zijn, blijkbaar? Ja, je moet de vogel mag niet, om te zeggen, als je voor de kooi komt, dat hij begint te fladderen. Maar dat is een kwestie van africhten. En is dat moeilijk, een vogeltje africhten? Weken tevoren bent hij daarmee bezig. Die komt apart in een kooi te zitten. En je zit er alle dagen, alle dagen bij. Hè? En die vogel die leert ondertussen... Dat, je, dat die leert mensen kennen. Nee? Ja. En die boort kalm erdoor. Daardoor wordt hij automatisch kalm. Ja. Het feit dat jij al dertien keer wereldkampioen bent geworden wil wel zeggen dat er mensen van over de hele wereld naar Tielrode afzakken om je Canaries te kopen. Ja. In 1987 ben ik de eerste keer wereldkampioen geworden. En had ik heel veel bronzen met lang kassier. En door daar, daar binnen zijn de liefhebbers naar hier beginnen komen om ook die vogels aan te schaffen. Ik kreeg die vogels van, van, van, Europee, van Europa, uh, Italië, Spanje. Ieder jaar kwamen ze van Denemarken met drie manarieren per vogels. Om je vogels te kopen. Ja, ik heb ook twee keer een Brazilianen gehad die over Italië naar hier kwamen om die langkassiers te kunnen aanschaffen. Als ze van Brazilië naar Tielrode komen voor je vogeltjes, dan wil dat heel veel zeggen, hè, Albert. Ja. Door, door, door te winnen op een wielkampioenschap geraakt u naam bekend. Ja, dan gaan de deuren van de vogelkooien inderdaad open. Maar Albert, um, ondertussen doe je niet meer mee aan wereldkampioenschappen. Uh, je bent 85 jaar. Maar je hebt hier wel thuis nog een honderdtal vogeltjes zitten. Dat vraagt wel wat onderhoud. Ga je dat nog lang doen? Ik denk dat het het laatste jaar is dat ik, dat ik uh, nog kweek. Na op het einde van het jaar gaan alle vogels weg... Uh, ook mijn kooien zullen bij verschillende liefhebbers terechtkomen. En heb, heb je daar hartzeer van? Ja, nu nog niet. Maar als het moment dat zal zijn, dan zal ik er zeker hartzeer van hebben. Maar ja, het, verplicht, het verplicht zijn eigen baan. Ja. He, De jaren beginnen te wegen. He. Ja. Daardoor, het is een verplichting voel. Je moet hem alle dagen verzorgen. He. Ja, het is waar. Maar weet je wat, wat ik dan denk? Uh, Albert, hou vooral die mooie herinneringen vast. Want die Canaries die hebben jou over de hele wereld gebracht. Hou je vooral vast aan de mooie verhalen die je ermee beleefd hebt. Ja. Uh, in het begin weet je niet wat dat je hè? Als ik dat nu bekijk, vijftig uh, jaar terug, had ik ook niet verwacht dat, dat ik zo hoog ging vliegen hè. Ja. <laughs> ja, maar in de vogelterm te spreken ja. maar ja het was het waard om, om het, al dat werk te doen. Ah wel, hou dat vast en voilà, kijk, wat een mooie Molenstraatverhaal toch alweer. Als jij ook in de molenstraat woont en je wil ons graag iets laten zien of jij hebt ook groot of klein nieuws laat het ons weten, want ik wil nog altijd elke molenstraat in Vlaanderen bezoeken want het is de meest voorkomende straatnaam van bij ons Dankjewel Margot van de regio Marco van de regio Hoe zat dat nu met de Mark Schuitmaker? En wel zo meteen gaat Gert ons het allemaal uitleggen. Even got married And for Me patience and one taught me pain. Now I'm so amazing. I've loved and I've lost, that's not what I see. So look what I got. Look what you taught me. Yeah, boy, that I say. Thank you, next, next. Thank you, next, next. Thank you, next. And I'm so fucking grateful for my ex. Thank you.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 van Ariana Grande, zeg, droom even mee. Jij met je hele gezin op reis. We zorgen daarvoor om tien over acht hoor je een volgende voorwerp dat jij nodig hebt om in de grote finale te geraken. Volgende week vrijdag live op Brussels Airport. Ik ga op reis en ik neem mee Gert Verhulst? En wel, ja. Kim is op reis onderweg naar het huwelijk van Thibaut Courtois. Dus Gert Verholste is hier vanmorgen. Uh, luister en kijk mee, want Gert je moet een paar keuzes maken. Dat is leuk voor de luisteraar om ja. ook even mee te denken. Okay. Reisdilemma's. Er zijn drie reisdilemma's. Ik ga op reis en ik neem mee. Want wat kiest Gert Verholste als ik hem dit voorleg? Met de boot of met het vliegtuig? Moet ik het al zeggen? Ja, hij mag ah, okay. zeggen. ja, ja. Uh, met de, de boot. Ja? ja? Hoe is het trouwens nog met je boot? Goed. Ja. Ik voel een verhaal. Vertel. Nee maar, nee, maar... Kijk, iedereen die een boot heeft, die kent de uitspraak, uh, koop een boot en je bent gekloot. Ja. Of koop een boot en werk je dood. Uh, dus ja, dat is... Uh, ja, een boot is... Maar je mee. hebt hem nog altijd. Ik heb hem nog altijd. Ja, niemand wil hem. Nee, hebben. Ja. Ah nee, die heeft echt te koop gestaan. Nee, nee maar ja, alle boten staan te koop, Peter. Ja. Maar ja, maar kijk, op een gegeven moment zeggen de mensen ik wil graag een boot hebben en dan heb je dat en dan zit er mee. Ja, dan het ermee. Kijk. Er gaat geen televisieprogramma meer opkomen of zo. Nee. nee, nee, voorlopig niet. Nee, nee, ik ben heel blij met een boot. Dat is een prachtige boot. Hij ligt nog altijd in Antwerpen op het eilandje. Volgend dilemma. Ja. Hippe beachbar of bruin café? Bruin café. Ja, waarom? Uh, dus, oh ja, dan, ben ik, uh, dan moet ik direct denken aan de legendarische momenten dat ik daar met Victor uh, beleef, als we naar Amsterdam gaan, of ook hier in, in, in Antwerpen, of in, in, in Vlaanderen, om het even waar. Ja, een goed een café, met een goede pint. Nu, even niet, want ik... Uh, nee, nee, want je drinkt niet uh, meer, uh, je bent niet gestop maar. gestopt met drinken. Ah, en ja. dan de juiste muziek, en dan... Uh, ja, dat klopt het. Formidabel. Oké, okay, volgende. is een heel moeilijke. Mm -hmm. Op reis met je zoon Victor, of toch met Koen Kruke? Ja, dat is een hele moeilijke. Daar moet ik eens heel goed over nadenken. Dan, uh, toch, ja. Toch met Konkrukker. Toch ja, met Konkrukker Hij, hij kon zal het graag horen. Ja, ja want die, die man die heeft, uh, ja, die is dan zijn job kwijtgeraakt. In, uh, ja, hij heeft er heel veel over, over, over gepraat. Ah, ik heb er nergens niks, ge, niks van gelezen. Nee, ik ben nee. volledig nee. ontgaan. Okay, ja. Ja. Maar goed, vooral. Ik zag op de Instagram van je zoon Victor ja. dat hij aan het meezingen was met een nieuwe Hollandse hit. We gaan even meeluisteren. Hey. Ja, wat horen we hier? Ja, monsterhit van Marco Schuitmaker, een van de grootste Nederlandse hits sinds lang, is een liedje van Mieke, die we nog allemaal kennen, Peter van het lied Een kind zonder moeder is... Uh, ja, een eenzaam kind, zeker? Nee, nee. als een vaas zonder bloemen. Alle vaas zonder bloemen, ja, die. een nummer van ja. Pierre Kartner, vader Abraham heeft het geschreven, is in Nederland uh, ja, een superhit. Hier is het een beetje aan het bewegen, maar ook niet helemaal. Ja, maar het moet gebeuren. Eh, wel, ik uh, we kan het tegenhouden. Zet hem even lu ja. luider en... Geef vooral even mee wat jij ervan vindt. Welk gevoel krijg je bij Engelbewaarder van Marco Schuitmaker? Voilà. Hoppa, we zijn vertrokken. Ja, amai. Ja. Polonijzen. Waar zijn die handjes? Het Oké, We hebben dat echt. Ja, heel oh. ja. Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, Ik heb alle tijd.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 Zo'n engel bewaarder op je wet Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door Zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook dat zo'n engelbewaarder op je bent. Ja, jongens. Ik kan het een Ik ben er Zij zelf eens door gered. Engelbewaarder van Marco Schuitmaak. Ja, mensen zijn enthousiast. Oh, maar ja, mannen, dat kan niet anders. komen. Goeie op. keuze gemaakt. Huppla! Goedemorgen, zeg! Hé iemand noemt het ook verderfelijk. Dat heb je dan ook Ja, naartoe. maar met drie duimpjes erachter. Ja. Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife. Voelbaar, beter slapen. Night of the Proms Summer Edition. Op 28 en 29 juli in Kokzijde. Met onder andere marking van Level 42. Johnny Logan. Laura Tesoro, break, Matteo Bocelli, Mama Sjasje en Sandra Kim. Show the show. Begeleid door een symfonisch orkest Tickets en info via nightoftheproms.be En radio2.be Zoveel zin in een kwik, maar het is al 23:30? uur 30 23 uur 31, Bruno ah. Maar de Quick Summer Drive is nog open Quick Summer Drive? Bijna alle kwikrestaurants met een drive zijn deze zomer elke dag open Bruno Tot middernacht of later Dus ik heb nog 30 minuten 29 Bruno Tijd genoeg Jouw kwik, jouw smaak Alle info op kwik.be Mijn papa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 Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep life. Sleep life. Voelbaar beter slapen. Sleeplife. Een barbecue dat soms... Ik heb het te warm, show. Maar een barbecue met Lidl, dat is... Amai, dat ijsje toch goed. Tot en met dinsdag één pot premium roomijs plus één gratis. Dat is maar 3,39 euro voor twee potten. Weer een geslaagd moment dankzij onze lage prijzen. Lidl, voor iedereen die telt. Pak je engelbewaarder er even bij, want de droomreis die je kan winnen. Je hebt daar iets voor nodig in je koffer. Over 10 minuten toont Gert Verroost wat het is. Goedemorgen, mantelzorgers van mensen met psychische problemen vragen meer aandacht. Het hele weekend controleert de politie extra op alcohol en drugs achter het stuur en de duikboot in de Atlantische Oceaan is geïmplodeerd. De politie controleert dit weekend extra op alcohol en drugs in het verkeer. Het is al de zestiende keer dat dat gebeurt om mensen te waarschuwen voor de gevaren van rijden onder invloed. Bij de vorige editie reed zo'n 1,6% van de gecontroleerde bestuurders onder invloed, maar extra controles blijven dus nodig, zegt Amberger van de federale politie. Zo'n weekend organiseren, dat blijft echt absoluut noodzakelijk. Het is echt noodzakelijk om te blijven controleren op rijden onder invloed, want het is een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen. Het onderzoek blijkt dat er zo'n 4000 ongevallen per jaar met gewonden te maken hebben met het gebruik van alcohol of drugs wanneer je aan het rijden bent. Dus het is echt nodig om mensen zich daar bewust van te laten worden. De politieactie begint vanavond om 6 uur en duurt tot maandagochtend 6 uur. Er moet meer aandacht gaan naar mensen die zorgen voor een familielid met psychische problemen. Dat vraagt de VZ2 Similes op deze dag van de mantelzorg. Want mantelzorgers van psychisch kwetsbare mensen hebben het vaak extra zwaar. Jimmy zorgt voor zijn vrouw die een alcoholverslaving heeft. Hij was vroeger zelf verslaafd en houdt het als mantelzorger vol door vooral positief te denken. Bij mij voelt het aan dat het niet zo is dat ik een probleem bij heb, omdat mijn partner verslaafd is. Maar dat ik een deel van de oplossing kan zijn. Zijn. Ik houd zo positief mogelijk en, en ik sta daar ook volledig achter. En ik weet wat, wat dat inhoudt, de verslaving en wat daarachter zit. Volgens de VZW Similes zijn de steunmaatregelen voor mantelzorgers te weinig gericht op mensen die zorgen voor iemand met psychische problemen. Mantelzorgers kunnen bijvoorbeeld zorgverlof nemen met een premie, maar de persoon voor wie de mantelzorger zorgt moet genoeg zware zorg nodig hebben, zegt Vierle aan de kerk. Het grote probleem is daar dat de manier waarop de zorgnood wordt gecheckt, eigenlijk, dat die echt geen rekening houdt met een psychische kwetsbaarheid. Als men nagaat of iemand zichzelf kan aankleden of een boodschap kan doen. Natuurlijk kan je dat in veel gevallen wel, wanneer je een psychische kwetsbaarheid hebt, wanneer je wegneemt dat je toch echt wel soms de klok rond ondersteuning nodig hebt van je naaste. In de week voor kerstmis wordt de warmste week van de VRT opnieuw georganiseerd. En het thema dit jaar is opgroeien zonder zorgen. Want veel kinderen en jongeren hebben het erg moeilijk en dat moet veranderen. Dat zegt Catnet rapster Sarah Mouhamou, een van de ambassadeurs van de warmste week. Als je nog altijd leest en hoort dat er toch wel veel kinderen zijn die nog altijd opgroeien in onveilige situaties, dan merk je toch wel dat het belangrijk is om daar nog eens aandacht op te zetten en daar iets aan te proberen te doen. Een veilige omgeving is niet alleen thuis, dat is op School, dat is op de jeugdbeweging, waar de kinderen hun hobby's uitoefenen. Maar evengoed online, want daar kan het ook super gevaarlijk zijn voor kinderen en jongeren. De warmste week vindt plaats van 18 tot en met 24 december in Brugge. Het doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor projecten die kwetsbare kinderen helpen. Nee. De vermiste duikboot in de Atlantische Oceaan is geïmplodeerd en de vijf toeristen zijn om het leven gekomen. Gisteren waren er brokstukken gevonden op de bodem van de oceaan, vlakbij het wrak van de Titanic, waarnaar de kleine onderzeeër op weg was. De kans dat ze zo'n expeditie snel opnieuw zullen doen, is toch wel erg klein, zegt Bjorn Soenes vanuit Amerika. De vraag is: komen er ook schadeclaims van familieleden van die avonturiers die dit hebben gedaan? Of hebben ze vooraf een papier ondertekend dat ze afstand nemen van alle risico's?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 Geïmplodeerd, zal nog verder onderzocht worden. En ex-Rode Duivel Stefan de Mol is gestorven aan een hartaanval. Hij werd 57. Hij speelde in totaal bijna 40 keer voor de Rode Duivels. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Door een spontane staking bij een onderaannemer van de lijn is het busverkeer zwaar verstoord in de regio Boom, Bonheide, Willebroek en Mechelen. En opnieuw zuid in Antwerpen worden deze ochtend de vijf arbeiders herdacht die twee jaar geleden om het leven kwamen toen een school in aanbouw instortte. We starten met nevel of mist, al vrij snel overal zonnig met later wolken. Temperaturen rond 20 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws. Intussen is hij nog een beetje aan het naneurien, Gert Froos. Dus je kan het bijna helemaal à capella zingen, denk ik zelfs. Ja, ja. Dag, meneer Peter. Dag. Ja, zo meteen even even. Ja, hajo, van het verkeer. Er is toch weer wat gebeurd. Vertel eens. Ja, ja, wat problemen door ongevallen. Wel goed nieuws. Op de E313 van Antwerpen naar Luik is de weg bij Hasselt-West net vrijgemaakt, maar er staat wel nog drie kwartier file zeg vanaf Lummen. Het verkeer zal toch weer vrij snel op gang komen daar nu. Naar Brussel. Grote problemen op de E40 vanuit Gent door een ongeval bij Ternat aan de oprit. Er zijn twee van de drie rijstroken dicht. En hou je vast, het is daar twee uur geduld oefenen vanaf Aals. Dus uh, absoluut te vermijden. Wil je met de wagen van Gent naar Brussel? Ja, dan kan je beter omrijden via de E17, de N16 en de A12. Verder kleinere vertragingen gelukkig op de E314... naar Brussel van Aarschot tot Holsbeek. Ook bij uh, Jezus Eik op de E411... heeft te maken met een kleine aanrijding voorbij het Leonard-Kruispunt. En op de E429 ook 10 minuten... Bij Halle. In Brussel is de NAVO-tunnel in beide richtingen afgesloten. Het is een kwartier aanschuiven daar richting het centrum. Uh, en dan door een spontane staking bij een onderaannemer van de lijn rijden er veel minder bussen in Boom, Willebroek, Mechelen, Bonheide, Zaventem, Vilvoorde en Londenseel. Het wordt een zalige festivalzomer en wij vliegen er dit weekend al stevig in. Veel sfeer op onze festivalwei en maak kans op tickets voor suikerrock, de Lokerse feesten, Rock Zottegem, maar ook voor Moonfeest en de Night of the Prom Summer Edition. Radio 2 Festival Weekend. Festival weekend. Deze namiddag bij Radio 2. Uw vlucht naar Mauritius op airbelgium.com Air Belgium, Fly Belgian Class. Goedemorgen morgen. Peter van der Veijden en Gert Verhulst. Radio 2. You You are close your eyes 1 over 8, Pompé, De zon is op en het wordt alleen maar warmer hoor. Zelfs aan de kust gaan ze tot 7, 28 graden zondag. Hey, hey, hey, Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. 23 juni vandaag, geen kind van ons, die zijn altijd onderweg naar het zeer mysterieuze huwelijk van Thibaut Courtois. Dus vandaag nieuw bezoek, Gert Verhulst. En maandag komt Ingeborg je zachtjes wakker maken. Oh. Ook goed hè? Ben je ooit wakker gemaakt door Ingeborg? Nee, dat is in mijn wildste <laughs> fantasieën nog niet. Dat kan maandag allemaal gebeuren. Ja, ja, ja. ja. Maar uh, ja, Gert Fruls, die dus niet gelooft dat wij zicht hebben hier vanuit Radio 2 Studio, op het prachtige Brussel daar. Is een foto, Peter. We... Dat is niet waar. Kijk, ik kan nu... Er is een beeld op dit Allee. moment. Er loopt iemand rond, live. Kijk, onze... Onze medewerkster is even aan het zwaaien naar jou. Zwaaien. Ja, ik zie het. Zwaai je terug? Ah, dus het zijn eigenlijk tv's die rangen. Nee, dat is gewoon live. Je kan, <lacht> nee, is... kan gewoon naar buiten kijken. Ja, ja, dat wel, maar dat is toch niet... Ja, ja, zeg maar dat ze stopt, hè, want dat kind gaat dood op zijn <lacht> Springen en trippen. Het, blieft, het blieft nog harder zo. Ah, dus en nu de... zie ik ook auto's rijden en zo. Ja, inderdaad. Het is de plopdans aan het, aan het dansen zelfs speciaal <lacht> voor jou. Ja. Helemaal goed. Och, garmer. En mensen blijven goede reacties binnenkomen over jouw, ja, de hit die je hebt aangebracht. Ja. Ik weet nu dat, dat er een engel bestaat. Ik kan het helemaal meezingen. Je, je kunt hem niet zien. Ja, natuurlijk, ja. Zing dat mee? Tegen je praat. Ik ga op reis en ik neem mee. Ja. Belangrijk moment. Je kan ook op een droomreis. Daarvoor luister je elke ochtend om iets over tien, over acht. Dan spelen we dit spel. Ik ga op reis en ik neem mee. Maar waar gaat de droomreis? Dan? Eh, wel. Ik ga het uitleggen. Elke dag ja. hoor je welk voorwerp je nodig hebt om in de grote finale te geraken van volgende week vrijdag ja. in Brussels Airport. Als je die wint, kan je bijvoorbeeld, Gert, en luisteraar, je kan eiland hoppen in Griekenland met je hele gezin. Dus je reist er van eiland naar eiland. Vanuit Athene, dan naar Paros, Naxos, Santorini. Watersporten. En vooral heerlijk Grieks eten. Lekker eten in Griekenland, ja. hè? Echt goed. De vlucht, vervoer, hotels, alles inbegrepen. Het kan allemaal. Het zijn maar voorbeelden. Je kan het zelf samenstellen. Ah, oké. Okay. Wow. Op radio 2.be. Je kan je eigen droom maken, Gert. A la tête du client. Ah oui? Ik ben in het oh. Dus dat spel. Elke ochtend hoor je welk voorwerp je nodig hebt. Hou alles goed bij. Tot en met volgende week woensdag. En als je niet kan luisteren, gebruik even onze Instagram. De koffer, daar zit intussen al iets in. Dat zie je daar op de Instagram. Maar Gert Verhoels gaat er iets bij steken. Ja. Gert, wat ga je erin steken? Wel, uh, ik heb eigenlijk een keuze. Ja. Uh, zal ik het uh, laten zien? Laat het even je... zien. Lek, ik heb hier ja. bijvoorbeeld verschillende modelletjes van wat ik uh, zou kunnen meenemen. Hier gewoon een... Uh, sober zwart model. Een zwart modelletje hebben zwart we. Een modelletje. Ja, mooi. Het kan iets sexier een rood modelletje. Ja, Schema Maar we hebben hier gelachen. Schema vindt het bijzonder. Ja, en dan heb ik hier ook nog, voor dus uh, is heel mooi. hele frivole dingen. Zwart en roze. Zwart en roze. Uh, beschrijf eens, Schema, wat zien we op dit moment? Het lijkt een oma onderbroek het is wel degelijk een Oma, zwemslip. Onder... Hallo, het is een zwemshort van het zeer hippe merk. Maar het is geen short, dat Calvin is het net. Klein. Het is kan klein. sexy en slip niet echt samen uh, Het is wat wij in de Volksmond noemen een speedo. Ja. Een speedo is een merk natuurlijk, maar is ondertussen ook het model geworden. Een klein, spannend zwembroekje, wat uh, uiteraard... Ten eerste aangeraden. Als dus je wilt zwemmen. jouw leven kan samenvatten en een spannend zwembroekje kan krijgen. Ja, voilà, ja, maar ja. Maar en, dus je een zwem... kan een nee, nee. zwemslip, dat hebben we nodig. Of zwemkleren, ja. stop dat in de koffer. Nee, nee, niet zwemkleren. Nee, een zwemslip. Het moet echt wel. Nee, nee. Ja, ja. Bedoel, ja. ja er zijn ook vrouwen die dan. Uh, een badpak bijvoorbeeld willen meenemen? Ja. Oké okay. Maar die hebben ook een, de, Ah ja, nee, oké okay. Ah nee, hè okay. ah, ja. Okay. Ja, okay. Ja, Zwemkleding maar Niet van die lange shorts Tot onder je knieën Waar dat tien liter water in kruipt Als je uit het water komt is dat Die niet? ook uh, niet, niet aquadynamisch zijn Dus die houden je tegen bij het zwemmen da, Dat is gedaan dat, uh, dat wil je niet, liever niet Nee, okay. nee, nee, nee. Ja, dus is... Kijk, okay. prachtig exemplaar Mooi. Supermooi er Kijk tegen de app van Radio 2. Ik, ja. ik, ik, ik twijfel zelf op dat hem in de valies gaat blijven zitten. Ja, <laughs> <laughs> Jaloezie is een groot woord. Ja, goedemorgen uh... morgen op Instagram. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Ja. En ga ook op reis. Radio 2 Draag je die echt, hè? Oh maar ja, wat is er nou zo raar al? Niks. Jong, Jij draagt dat toch niet, denk ik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 I'm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 And I said, what about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film as I recall Blue something van Breakfast at Tiffany's. Mijn gedacht, mijn gedacht. Jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. ja maar, ja, maar, zeg, is dat echt wel uw gedacht? Het is belangrijk, je bent een heel populaire televisiepresentator, uh, acteur, zanger, noem maar op. Gert, oh, ja. ja, Maar hier mag je ook eens onpopulair maken. Um, jouw gedacht, wat is jouw gedacht? Mijn gedacht is dat ik uh, niet kan uh, goed kan tegen mensen die te laat komen. Ik kwam niet tegen mensen die te laat komen. Iedereen kan iets te laat komen. Je staat in de file. Ja. Uh, er is iets gebeurd. Iedereen kan... Ik kom ook wel eens te laat. Maar er zijn mensen die systematisch te laat komen. Geef eens een voorbeeld. Oh, ik heb zo jarenlang gewerkt met een uh, meisjesgroep. Ja. En Kadri. er was uh, uh, uh, één dame bij, om nu geen namen te noemen, omdat ze Ros is. Ja. Uh, en die kwam uh, structureel te laat. En dus... Maar ik bedoel dan een half uur, een uur te laat. En dan uh, zeg je, ja, maar waarom doe er? Ja, maar ja, ik wacht niet geren. Ik wacht niet graag in het. Een... Ja, ja, ja, ja, ja, ik snap het. Ja, ik zeg ja maar al die andere mensen die zitten hier op u. Dus die, dus uw tijd is kostbaarder dan de tijd van al die andere mensen. Orkesten, heel er dingen, die zitten te wachten om te kunnen repeteren bijvoorbeeld. En dan komt hij binnen bij een repetitie. Hè. Iedereen zit daar en ze komt binnen en zei: Ah, je bent toch nog niet begonnen. Ja, nee, dat kon ook niet. Omdat het niet wordt. Dus ja. wij, wij op den duur hè, stuurden wij naar die dame, ah, de repetitie begon bijvoorbeeld om tien uur. Dan ja. zeiden wij, ze begint om negen uur. Ja. ja. In het begin werkte dat al, op den duur had ze dat door. Oh, nee. Jongens toch, jongens toch. toch. Ja, er... Oh, ik zeg niet over wie dat gaat. Hè. Nee, nee, maar genoeg over en Dame, ja. het is nog altijd zo. Ja, ik weet het niet, ze werkte we... niet meer bij ons. Maar ik weet als we ze... Ja, het is even geleden dat we ze uitgenodigd hebben voor, uh, voor een radiointerview interview Met, maar ik, Ah, toch niet voor dit programma? Om zes uur kan je daar niet krijgen? Nou, ik weet, dat. toen ik bij M&M zat nog, toen, toen hebben we ze ook eens uitgenodigd, K3. En standaard wist je van, ja, die komt later. Ja, maar op den duur iedereen begint iedereen dat te aanvaarden en dat, ik uh, blijf me daartegen verzetten. Ziezo, dus uh, voilà. deel het gerust even in de... Oh, uit. Mijn, hart, we... mijn hart gaat dan 200 per uur, hè, ja. omdat ik me er nog kwaad in kan maken. Hè. Is mooi. Uh, jouw reactie op het gedacht van Gert Verroost, ik kan niet tegen mensen te laat komen... Bewust, goeie... hè? een ongeluk kan gebeuren. Eh, misschien zijn er mensen met een goede reden, dus uh, deel ja, dat gerust voilà. even. Ja. Maar... Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord. En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week door Ruben van Gucht en zijn vrienden. Morgen zijn we er weer voor de laatste keer dit seizoen. Dan is Christel van Dijk mijn Weekwatcher en komt Absinthe Minded live optreden in Gent. Radio 2 Weekwatchers. Live vanuit het Huis van alleen in Gent. Morgenochtend om 8 uur op Radio 2. Harta, harta, dankbaarheid van uw viervoeten. Brok. Tot en met zaterdag, elke tweede zak hondenvoeding aan halve prijs bij Horta. Catnet komt naar je toe met Catnet Vips. Ruby Kiemans, diener met tentakels. Ze komt erachter dat ze tot een koninklijke familie van mythische krakens behoort. Jij moest niet naar school gaan met tentakels! Diep in de zee wacht haar een groots avontuur. Een de kwadaardige meerminnen stoppen? Maar mensen houden van zeemerminnen. Beleef het hilarische, hartverwarmende verhaal van Ruby Kiemans op zo Zondag 25 juni in Kinepolis, Antwerpen. Het voor grote Wink je tickets daden. en vind meer info op keppet.be. Revolutie is Rico One. Winnaar Rai Innovatie Award en EF Design Award. Kijk op advancedebike.nl. Kras de Subito Twist Edition. En met tot 100.000 euro. Subito. Happy Go Lucky. Blijf rekenen op 100% fiscale aftrek voor bedrijfswagens. Bestel vandaag nog uw Ford Kuga PHF. Goedemorgen, morgen. Peter van der Veijren. En Gert Verhulst. Radio 2 Jermaine Jackson en Pia Zadora. Goeiemorgen, goedemorgen. Joms gaat verhulst. Luister en kijk mee in onze app of op VRT1. Mensen gaan vooral akkoord met jouw gedacht, want, vat nog even samen, je werd wel heel even boos zelfs. Wat is jouw gedacht? Ja, dat, dat ik uh, niet graag heb dat mensen te laat komen. Structureel. Ik zeg het nog eens, iedereen kan een ongeluksje hebben. Hey, er kan iets gebeuren, een file onverwacht. Ja. Maar structurele laatkomen. Maar het is inderdaad, er zijn mensen die altijd te laat komen. Niet maar een paar minuutjes, maar een uur of langer zegt de Belva uit het leeuwen. en dan, vooral, dan verwittigen ze niet. Dat snap je toch niet eigenlijk? Oh, dat, dat, dat, dat, dat is een klein moeite om even te zeggen mannen, sorry, op het uur dat je moet aankomen ik ben tien minuutjes later. Lut uit Heist op den Berg had ooit een collega die altijd stipt te laat kwam. Ze moest om negen uur beginnen <lacht> en die was er elke dag om zeven minuten over negen. Moet je ook kunnen... Oh, dat is straf, helemaal <lacht> ja Linda ook eh, begrijpt de frustratie helemaal. Ons moeder kwam ook overal te laat. Op de doop van haar eerste kleinkind waar ze meter van werd, was ze zo laat dat de priesters zei dat er een nieuwe meter moest gekozen worden als de grootmoeder over vijf minuten niet was. Goedemorgen. Dag, uh, Linda uit Kruijbeken. Goedemorgen. Ja, en heb, ja, hebben ze dan een nieuwe meter over... gekozen? Nee, ze is net binnen die vijf minuten toch arriveerd. Oh, maar echt waar. En is dat, had ze dat voortdurend of uh, was dat gewoon eenmalig? Ja. Nee, constant. Wat was haar Wij, argument? Zoals Gert, ja, gewoon altijd... <laughs> Laat vertrekken en denken van. We zijn er binnen tien minuten, terwijl het een half uur rijden was en oh, zo. Oh, ja, we ja. hebben ooit bijna de ferry gemist naar Groot-Brittannië, ook omdat zij vond dat ze zich nog moest maquilleren. Oh. En dan zeiden wij: Je zit anderhalf uur op die boot, je hebt <lacht> tijd genoeg om je te maquilleren, maar nee, dat moest thuis gebeuren. Ik voel, ik hoor de ergernis nog in uw stem, hè. Ja, en mijn moeder is 22 jaar geleden overleden, dus het nog steeds zit het mij hoog. Oh, garme, oh, oh, oh garme. Oh, die vrouw is nu aan het meekijken en draait met mijn ogen, denkt ze waarschijnlijk. Zeg, dankjewel voor het mooie verhaal, Linda. Heel fijne ochtend. hè. Zeg, hier is iemand die, die schrijft: Ik ben altijd een uur te vroeg. Weten wie? Nee? Georges De Laat. <laughs> Ja, ja. Sommige dingen verzichten niet natuurlijk. Dat is heel mooi. Maar blijkbaar kunnen we het niet aan doen, schema. Je hebt het even uitgezocht voor ons. Ja, klopt. Mensen die te laat komen, die kunnen tijd gewoon niet zo goed inschatten. Ja. Dat heeft te maken met hun genen ook. En dat een, een minuut duurt voor de ene langer dan voor de andere. Ah, ja. ze, ja. denken gewoon, ze kunnen zichzelf ook gewoon minder goed organiseren. Ja, maar ze streken in de zijvorm, maar ze heeft zelf er ook last van. <laughs> ja. en daarom probeert het zo wel. Hè? Ja, maar ik heb, daar wel, ik heb daar ooit wel eens ruzie over gehad met mijn beste vriendin. En die is altijd te vroeg. En ik was altijd te laat en zij was altijd een keer kotbeu. En nu, sindsdien hebben we afgesproken dat als we zeggen we gaan lunchen om 12 uur, dan mag zij komen om half 1. En dan ben ik er misschien ook op tegen dan. Echt waar? Ja, dat echt... werkt wel. Dat werkt wel, want ik wacht dan soms nu op haar. Maar ik mag daar niks over zeggen, natuurlijk. Snelle, die heeft een nieuwe liedje uit, samen met kraantje Papi. Dat dus is ook een vrolijk liedje trouwens.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 Ik dat ik iets mis Mijn ruggen gaat Mijn ruggen gaat En ik uh, doe nog maar één gele jongen Mijn god, waar ben ik weer aan begonnen Als FOMO mens was Maar als ik één wens had Had ik gewenst dat ik gewoon in mijn nest lag In plaats van om zes uur in de snackbar maar fuck het, we leven. Dus bestel er nog één. En hier staan we dan. Mijn ruggen graad en ik. Mijn bier is geslagen, Ik rink zonder brik Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Mijn ruggen graad. Mijn ruggen En, graad. en ik. Nee, nee, het is niet ben, je, ben je aan het bellen met Karen Damen? Ja, ik van de lijn. Ja, ja ze is misschien even op speaker ah, wacht, dan. Even, ja. ja, het is dat, dat kun je gewoon even. Hallo? Hallo? Hij ah, is Karen Damen? Een... Ja, al... ja, hallo. hé hey, Karen, ja. goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ben je wakker? <laughs> hallo? Ja, we waren, uh, we waren net even aan, we waren even aan het roddelen over jou. Het is Peter van der Vijren en Gert Vroos, hier op radio 2. We waren even aan het roddelen over jou dat je af en toe te laat komt. Is dat beter intussen? Nee. wat zit jij aan het Ja, ik was dus terug in mijn bed gekropen. Want de sky is naar school en ik dacht... Ik kruip er al eens terug in en dan is dat hier met bellen en al ineens. Wacht, dus jij gaat, jij zet je zoon af van school en dan kruip jij terug in bed. Is dat elke dag zo? Ik, nee, nee, nee, nee, nee. nee, Ik zit hier niet af school. Ik ga gewoon naar beneden. Ik zorg dat al die spullen niet in zijn moeite steken. Dat je dan en... Um, <lacht> En waar ik dan met wat respect met zijn fietsen en dan ik in mijn bed. En komt die jongen dan op tijd, op school? Ja, ja die wel, hè. Ah, die wel. Oké, okay, dat is goed. Maar oh, ja. slaap lekker verder, Karen. Ja, slaap al, hè. Dag, fijne ochtend. Tadaa. Dank je zo, Karen Daan. Jo, met veel ja. plezier. Jo, doei. Ja, zie zo. Goed dat jij die contacten. Je, je kent die goed. Ik Hoe gezien? <laughs> Ja, zo meteen al een nieuws uit je buurt. Uh, Eerst schema sai 1 over half negen. Goedemorgen, de politie controleert dit weekend extra op alcohol en drugs in het verkeer. De bedoeling is vooral om mensen te waarschuwen dat rijden onder invloed gevaarlijk is, want elk jaar gebeuren er zo'n 4000 ongevallen door alcohol of drugs. En de VRT organiseert vlak voor kerstmis opnieuw de warmste week. En dit jaar gaat het over kinderen die opgroeien in een onveilige situatie. Je kan geld inzamelen voor projecten die kwetsbare kinderen helpen. Oh, dit is het nieuws uit jouw buurt. nieuws uit Antwerpen met Els Brand. Er is zware hinder bij het openbaar vervoer in de regio Mechelen, Bonheide, Boom en Willebroek. Door een spontane staking bij een onderaannemer van de lijn in Tisselt bij Willebroek rijden niet alle bussen uit. De buschauffeurs bij de onderaannemer zijn boos omdat hun bussen oud en slecht onderhouden zijn, zegt Jo van der Herten van de Christelijke Vakbond. Ja, Dan gaat het uh, onder andere over eindkoopproblemen, over uh, waar uh, deze dagen natuurlijk bij... Uh, bijna hittegolven of hittegolven Een herkenbaar probleem is voor de chauffeurs, maar dat gaat gewoon over de staat van de voertuigen die niet meer voldoende is om daar 30 werk mee te leveren. Het gaat gewoon over slijtage en onvoldoende onderhoud, problemen aan de motorstoringen en dergelijke die gemeld worden, maar waar dan te laat of niet op wordt gereageerd vanuit de garage, bij gebrek van personeel. Opnieuw zuid in Antwerpen start rond deze tijd een herdenking voor de vijf bouwvakkers die twee jaar geleden om het leven kwamen, toen een school in aanbouw instorten. Terdenking is een initiatief van verschillende vakbonden. Ze willen daarmee niet alleen het leed van de families onder de aandacht brengen, maar ook de onveiligheid en sociale dumping in de bouwsector aankaarten. Recentelijk gaf het Antwerp Stadsbestuur groen licht voor de heropbouw van de school, terwijl de oorzaak van de instorting nog niet is gevonden. De nabestaanden wachten ook nog altijd op vergoedingen van de verzekeringsmaatschappijen. De kleiputten in Terhagen bij Boom en Rumst worden officieel natuurgebied waar je mag wandelen, fietsen of vissen. Dat heeft de provincieraad beslist. De kleiputten werden tot de jaren 80 gebruikt als stortplaats voor huisvuil en een klein deel was een stort voor asbest. De provincie en de Vlaamse Waterweg willen het gebied saneren, maar dat stoot al jaren op protest van actiegroepen. Zij willen dat alleen het asbeststort gesaneerd wordt en de rest van de natuur behouden blijft. Toch is volgens de provincie de volledige sanering nodig om de natuur te herstellen. En in Mechelen is er onder de Sint-Romboudstoren aan de Steenweg een nieuw terrasplein aangelegd. De stad ontharde enkele kasseistroken en plantte meer groen aan. Er is ook meer plaats voor de horecaterrassen die aan het plein grenzen. Een van de uitbaters, Zahia Belkiri van Zahia's Cuisine, had daarvoor gepleit.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 Het wordt vrij zonnig. In de loop van de dag komen er wolken en mogelijk een bui. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen begint zonnig. In de loop van de dag verschijnen er enkele stapelwolken en wordt het soms wisselend bewolkt. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app van VRT Nieuws je van het verkeer, vertel eens. Ja, nog steeds dikke problemen. Hè. Op de E40 van Gent naar Brussel nog steeds uh, twee rijstroken dichtbij. Een ternat komt door een ongeval met twee vrachtwagens uh, en een auto, zegt de politie, gelukkig geen gewonden. Maar ze moeten allemaal getakeld worden daar. Dus dat kan nog even duren. Er is maar één rijstrook open en daar staat twee en een half uur file vanaf Aals. Dus blijf daar absoluut weg. Wil je of moet je met de auto nog van uh, Gent naar Brussel? Rij dan eventueel om via de E17, de N16 en de A12. Die route is zo wat over de hele lengte heel vlot. En het levert toch wel wat tijdwinst op. De andere files naar Brussel zijn gelukkig wat minder lang. 10 minuten van aardschot tot Holsbeek zie ik op de E314 en ook wat vanaf Sterbeek. In Brussel is de NAVO-tunnel nog steeds in beide richtingen afgesloten. Het is een half uur aanschuiven richting het centrum. Dan op de E313 van Antwerpen naar Luik. Daar verdraag je nog 10 minuten tussen Lumme en Hasselt West. De weg is wel vrijgemaakt. En vlakbij in de omgeving is er ook een klein ongeval. Gebeurt op de E314 van Lummen naar Nederland. Daar staat wat file bij hout halen. Op de E40 van Leuven naar Luik. Dan sta je ook 10 minuten in de file aan de werken in landen. Uh, rond Antwerpen uh, nauwelijks wat te melden. Gelukkig, alleen een beetje file rijden vanaf Kruijbeker op de E17. En tot slot zijn er ook nog problemen door een ongeval op de weg van Duffel naar de opritten van de E19 in Rums. Daar staat wel een half uur file. Maar op de leien waar Gert Verroos dan binnenkort moet zijn, geen landvlopen. Nee. Ja, top, top, top. Gert Roos staat dan net een, een duidelijke gedacht, Hij haat mensen die te laat komen. Er komt nog eentje binnen van Marissa Moerman. Die komt uit Brecht die zegt. ik begrijp mensen niet die altijd op tijd zijn, hebben ze dan niks anders te doen dan te wachten om op tijd te vertrekken. Zijn uh, die die echt... begrijpen dat dan ook echt niet, ja. dat mensen op tijd kunnen komen. Ja, ik kan daar niet op reageren, want dat zou heel slecht kunnen aflopen. Is het waar? Ja, ja. Dat is... Ja, want ik is jouw geheim? Je hebt geen geheimen meer. hè? Nee, eigenlijk niet. Onder mensen weten echt hey. alles over je. Ja, ja ik, heb, ik ben een open boek. Maar ja, dus er is niks meer dat we nog moeten weten. Dat we denken van. Oh. Ja, maar ja, dat vertel ik niet. Hè. Nee, eigenlijk niet. Nee. Niks, <laughs> hey. niks dat er moeite is. Misschien straks nog. Kom, ja, nog misschien. Weer. Wie weet.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 Een uniek musicalspectakel met meer dan 150 acteurs en prachtige symfonische muziek over de grootste der Belgen, Pater Damiaan. Een meeslepend verhaal over zijn leven en het zoeken naar schoonheid in moeilijke omstandigheden. Damiaan, vanaf 6 augustus achter de Basiliek van Scherpenheuvel. Alle info op historalia.be. Samen met VRT1 en Radio 2. Zeg elke Ja papa. We gaan naar de Kempen morgen. Ja, om Tableau te bezoeken. Mm. Met die supercoole expo ja. over radioactiviteit ja. en radioactief afval. Ja, en waar Met dat de Big Bang, we... een 3 d scan van onszelf ja. en die bergingswandeling. Ja, inderdaad. En waar dat echt er... zoveel te beleven is met al die interactieve opstellingen. Dat wil ik absoluut zien. Ah wel, ik wilde eigenlijk. Vandaag al vertrekken? <laughs>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 song. Harry Styles morgen in Werchter, daar treedt hij op. Trouwens, heel het hele weekend kun je nog kaarten winnen voor een heleboel festivals bij ons op Radio 2. Trouwens, die Harry Styles, Gert Veroost, ja. die heeft zijn concert onderbroken voor een zwangere vrouw die pipi moest doen. Heb je dat gezien? Nee, als hmm? ze nu zou moeten bevallen, dan zou ik het nog verstaan. Maar... Eh, wel, nee, nee, het is echt gebeurd. Dus luister en kijk even mee. Hij legt het uit. Wait, wait. Do you, you wanna go for a way? Dus je moet even naar Pippa do gaan doen. Dus hij heeft zijn concert gewoon stilgelegd, omdat die vrouw... Go for way. Oh, way down there. Ja, even een uh, pipi moest gaan doen. If you hurry up, you won't miss a thing. Dus ze moest zich wel een beetje haasten om op tijd te komen. Ik dus noemt... en dan heeft hij gewacht totdat hij terug was? Ja, tot hij terug was. En nu jij, zou jij toen <lacht> Ik ben zo boos aan te kijken. Oh man, maar alleen, mannetjes... Waar gaat de wereld naartoe, Peter? Ja, Dit ja. is toch te gek voor woorden. Ja, is... Daar zitten 50.000 man. Als die allemaal één keer moeten gaan, dan is dat een concert. en duurt dat 20 jaar. Ja, maar, ja. <laughs> het was een ja. zwangere vrouw. Zwangere vrouwen moeten, zonder dat ze het zelf willen, heel vaak naar het toilet. Oké. Okay. Die goed. wist ja. dat. Ja, maar de, grote gertf... de zwangere vrouw. Nee, nee, maar goed, ja. De grote gerder voor ons de mond gesnoerd door... Uh... <laughs> Nieuwsleesderij schema. Die misschien dus zwanger is. Ja. Uh, net geweest. Je dus, uh, zat dus maar net geweest. Oh, ja, maar ja, kijk. We ja, als... moeten ja. even naar uh, de Belgische basketbalvrouwen, De Belgian Cats, want die zijn zo goed bezig op het EK basketbal. Gisteren hebben ze de huidige Europees kampioen Servië verslagen. Ja. Met 93, 53. Echt wel straf. We gaan even terug naar dat moment. Even kijken. En toch eens. Geef de paas jouw en, assist. Is Simon nee. En Simon Dunk. En dat dunk. Oh. Nee. Nou, de buzzers. 93, 53, 40 oh punten verschil. Dat is een behoorlijke monsterscore. Van het begin van de wedstrijd waren we de beste ploeg. Het stond al 28-8 na het eerste kwart. 40 punten verschil. Goedemorgen, Dennis Xayet, basketbalfreak en ook sportjournalist natuurlijk. Ja, wat vond jij van de prestatie van de Belgian Cats? Goedemorgen. Uh, dat was gewoon waanzinnig. Het was indrukwekkend wat ze gedaan hebben. Revanche voor het EK twee jaar geleden. Toen hebben ze ook tegen Servië gespeeld in de halve finale. Ze hebben ze echt nipt verloren, met één punt verschil. Uh, hebben ze net, hebben ze gescoord net te laat eigenlijk om de finale te halen. Dus dat was echt een uh, serieuze steek toen. En nu hebben ze een mooie revanche gepakt, Allee, niet mooie revanche gepakt, ze hebben die gewoon afgeslacht eigenlijk. Hè. Uh, vernederd ja. om het zo te zeggen. Ja, de superlatieven ontbreken precies. Emma Meeseman, moeten we het over hebben. Wist jij trouwens, Gert, wat een double triple was? Nee, dat weet ik niet. Je weet dat alles maakt Dat bestaat daar nog niet, Peter. Dat bestaat daar ook in een double-triple. Het is een triple-double. Dat bestaat wel. Peter, van een afgang En Wat is die triple is double spreekt ook van een side-off, in plaats van een offside. Kijk, een triple-double is als je minstens tien punten, tien rebounds en tien assists hebt of tien blocks. Als je gewoon in de dubbele cijfers bent in drie verschillende categorieën. En Emma Meesman heeft dat gisteren gedaan. Ze had 15 punten, 13 rebounds en 10 assists. En zij is de eerste vrouw ooit die dat doet op een EK. Dus uh, ze heeft opnieuw geschiedenis geschreven. Ze heeft indruk gemaakt zoals ze altijd doet. Want je, super, ja, geen superlatieve. je hebt geen superlatieve tekort eigenlijk voor wat de kerst gedaan. heeft. dat is ook voor Emma Meesman. Ja. Wat Diana aan het doen is, ze bewijst meer en meer dat ze de beste Europese basketbalspeelster aller tijden is. Straffe dingen, ze waren al zo goed bezig. En dan in die halve finale tegen Frankrijk. Gaan ze die ook kunnen inpakken? Ik denk wel dat dit het moment is eigenlijk. Deze groep is op zijn best. Uh, beter dan ze ooit geweest zijn. Die groepsfeer zit ook duidelijk heel goed. Maar wat ze laten zien op het veld het is indrukwekkend goed basketbal. Uh, het balletje gaat goed. Long. Het is heel leuk om naar te kijken. Uh, defensief staat daar ook een, een heel sterk blok. En je hebt ja, met Emma Meesman een lijster waar je alleen maar van kan dromen. Julie allemaal is geweldig aan het spelen. Julie van Loos zit goed in haar in veld, duidelijk. Dus als deze groep ooit een prijs wil pakken, dan lijkt mij nu wel de periode eigenlijk. Nu het moment. Dus ik, uh, ik zie dat zeker zitten. Ik denk dat ze Frankrijk echt wel, echt wel aankunnen. We worden Europees kampioen. Dat ja, zullen we dan doen. Europees kampioen, balbasket. Balbasket. Ja. Ja. <laughs> Dankjewel, Dennis. Het. Nog, nog een heel fijne ochtend. Dankjewel. Yo. Yo, yo, yo. Heb jij iets met basket? Nee, eigenlijk niet. Iedereen vraagt ermee. Ah, elke grote, grote mens vraagt ah, kunnen jij goed basketten, maar dat heeft er niks mee te maken. Het is geen je groot zijn. dat je bent. ook. Er... Je hebt nooit gebasket. Mijn broer wel. Mijn broer wel, maar ja, ook niet professioneel of zoiets. Hè. Nee, om... Als we dan nee. nog aan kijken. En ja, <laughs> <laughs> Ik vond dat niet zo geweldig toen. Oké, de Belgian Cats. Natuurlijk, ja, mannen, Alstrap, dat er trots op zijn. Sowieso. Amai. Dit is Gustaf.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 Yesterday Well life is too short And we sure got to Celebrate And when the world Got me going crazy I'll carry on Cause I know I'm strong When the world Got me going crazy I'll carry on And it's all Because of you They try to break us well look at us now. Gert Verhulst. Radio 2.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 Sla, Sla lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Hey, is wat ik feit tegen haar. Sla, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch?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 Slaap lekker van Digidex. Ik ga op reis en ik neem mee. Gert Verhulst? Maar nu komen we iets te weten, Gert Verhulst. Je bent zelf radio-dj geweest bij Radio 2. Ja, 30 jaar geleden heb ik eens een programma overgenomen van Herwig Haas. Zalige, denk ik, ondertussen. Geen idee. Ja, drie uur radio op maandag was dat. En uh, dan kreeg je zo'n doos mee... Uh, en er zaten alle platen in van die uitzending, dus ah, ja. een cd en, en venilplaat ja, ja. en dit en dat. En ik weet nog, het was op de Vlaamse uh, feestdag, dus er was een speciale muziekkeuze gemaakt, dus wat Vlaamse nummers en zo. Ja, ja. En ik uh, kwam aan in de studio in Antwerpen en ik zeg, shit, ik ben mijn platen aan de zee vergeten. <laughs> dus ik zat... Ik had ze hard... niet mee. Nee, ik had ze niet mee, dus. Drie uur radio. Hoe heb je dat dan opgelost? Ja? Ah, de doos van de week erna gepakt. Ah ja, oké. Okay, ja. Maar ja, daar dat was geen Vlaamse muziek meer. Ah nee, natuurlijk niet. Oh. En die en Etienne Smet, die de samenstelling deed, Samenst ja, die was natuurlijk helemaal over zijn toeren. En uh, die belde. En wat zijn mijn een plaat? Ik zeg al, ja, ze liggen aan de zee. En daar is gebleven dan. Je bent nooit meer uh, ja, gevraagd voor radio 2. <laughs> nee, maar dat had daar niks mee te maken. Nee, nee, nee. Maar ik heb dat met veel plezier gedaan toen. Zeg, maandag zit Ingeborg hier. Maar nu nog altijd een nuchtere Gert Verhulst. Die, uh, ja, die is gestopt met drinken. Toch de belangrijkste vraag, um, de hamvraag toch wel vandaag. Oh. Ja, we hebben een poll gedaan op onze Instagram. We ja. hebben mensen gevraagd: van, zou je met Gert Verrost op reis willen of niet? 90% zegt ja, dus dat is een goede zaak. Dat valt mee. Ik ja. ken de gemiddelde dus niet normaal. Hè. Die is dat. En de vraag is: zouden wij samen op reis kunnen? vraagt dan al mijn gasten. Ja, ik denk het wel. Hè. Ja, het is zo. Ja. Mai. Dus zo eenvoudig is het eigenlijk. Waar ja. zou je naartoe willen met mij? Uh. Mag niet uit. Mag niet uit. Zij kiezen. Oh, Blankenberg is mooi. Oh, fantastisch. Maar niet in stadjes in de hitte rondlopen. Nee, dat nee, niet. Nee. ik niet graag. Gewoon aan de zee zitten. Gewoon. Ootje wat. Pootje water. Puntje. Uh, Alcoholvrije cocktail drinken, in jouw geval. Alcoholvrij bier. Bij Barbara bijvoorbeeld, elke avond, ik drink twee, drie pinten. En dat is alcoholvrij. Dat is alcoholvrij. Ik moet zeggen, het, uh, het begint met de smaak. Lekker, hè? Ja, ik weet ja. het. Ja, dat is eigenlijk lekker. lekker. Maar ja. zit er zitten veel calorieën in ook. Ah. Ja. Even naar muziek. muziek. Oh, Anita, kom on. Doe een mooi liedje, hè? Oh. Het is een aan het zingen, Ja. Still I'm trying to find of my Once in your life. Tell me why. Ja, genoten van jullie gelul, zegt Linda van Gossum. Oh, Deze afsluiter je je je je top, je absoluut. Hè? Why, tell me why. Ja, je Dankjewel, Gert, voor Maandag is Dan Ingeborg en zometeen om 9 uur. Sven, onze inspecteur. Jo.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 op 7, 8 en 9 juli kunnen we weer genieten van Na 4 Bolg Het gezelligste driedaagse folk, rock en kleinkunstfestival van de Kempen in Vorselaar Feestneem met onder andere Ten cc Lies, The Gypsy Kings, The Dinky Toys, Vive Lafette, Stijn Neuris, Stan van Samang met een 60-koppig orkest De exclusieve hommage aan Chef van Uitsel en de orkaan van Oevel, Natalia na Bolg, op 7, 8 en 9 juli in Vorseraar. Info en tickets op navierbolg.be Linda op bezoek bij Chantal. Wat dat is toch van u nog eens te zien, welk nieuws? Wel, ik dacht, hè, ik kom nog eens kijken naar uw kurkvloeren. Ah, oh, nog geen <grijp> probleem, welke wilde zien? In de badkamer of in de living?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 Met muziek, sportactiviteiten en animatie voor jong en oud. Samen zijn we solidair met mensen die getroffen worden door kanker. Afspraak op 24 en 25 juni aan het sportcentrum Kapelleke in Herentoud. Om een onvergetelijke dag te beleven. Meer info op levensloop.nl Een initiatief van Stichting Tegen Kanker. Koop bij Elektro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen.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 Heel veel Belgen hebben al werk gemaakt van hun belastingaangifte. De meeste doen dat online, maar twee Radio 2-luisteraars hebben een zeer vreemde ontdekking gedaan. Elke dag, voor elk